Lang niet klaar. Benieuwd wat jij kunt doen? Dig in en kijk op Tek 7. En alles blijft kleven. Ook reclamespots. Back, back, back, back, back, back. Back 7. Simply Works. Het geluid, Het geluid van Q Music. De waarde op dit moment: 51.600 euro. Het geluid. Jij al wat het is? Zometeen spelen we verder. Meld je nu aan via de Q-Music app. Goedemorgen, exact 6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van anne -Marie. Ja, Goedemorgen, energiecrisis zorgt ook voor meer fraude. Steeds meer mensen krijgen e-mails van fraudeurs... die zich voordoen als energieleveranciers. Dat meldt de fraudehelpdesk. In e-mails staat dan dat je korting kunt krijgen op je energierekening... als je je gegevens achterlaat. Er komen bij de helpdesk dagelijks honderden klachten binnen... over dit soort verdachte mailtjes. In Pernis bij Rotterdam is sinds vannacht een vlam te zien van wel 90 meter hoog. Die brandt bij Shell. Oorzaak is een processtoring bij het bedrijf. Daardoor is Shell genoodzaakt de vlam zo hoog te laten branden. Inmiddels zijn er al tientallen klachten binnengekomen van omwonenden... over geur en geluidsoverlast. De Milieudienst doet onderzoek. De regio rondom de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw aangevallen. Er zouden aanvallen uit de lucht zijn geweest door kamikaze-drones... met het is onbekend of er doden of gewonden zijn. En gemeenten die extra asielzoekers opvangen... krijgen een beloning, staat in de nieuwe asielwet... waar nu een akkoord over is. De wet moet ervoor zorgen dat er in de toekomst... genoeg opvangplekken zijn voor asielzoekers. De regeling zal gemeenten gaan dwingen, maar ook verleiden met geld dus. En Ajax-trainer Alfred Schreuder kan wel leven met de nederlaag tegen Napoli. De vorige keer verloor zijn team met 6-1. Gisteravond werd het 4-2 tegen Napoli in de Champions League. Maar toch een prima wedstrijd. Al dus de trainer. Goed, dus als je naar de wedstrijd kijkt, is het een totaal andere wedstrijd de afgelopen week. En er bleef een team op het veld staan dat de dingen samen deed. En ze zijn tot de laatste minuut blijven gaan. En dat zie je ook denk ik aan alle andere dingen terug. Dat we het echt geprobeerd hebben om hier resultaat te halen. Alleen helaas waren zij efficiënter. Als we horen bij RTL zo meer over de wedstrijd bij Tom. Het weer nog van aan regenachtige ochtends. Vanmiddag dan weer wat droger. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. We leven het zelf. Oh, oh, oh, op donderdag, de 13e van oktober. Je luistert naar show 888, seizoen 5 van Matthew en Marieke. Goedemorgen, Tom. Morgen. Juist de chair van de show. Een hele goede morgen, Matt. Annemarie, marie goede Goedemorgen. Nou jongens, ik werp hier een blik op ons draaiboek en het is echt weer tot 10 uur. Ja, gewoon premium content. Ik uh, ga gewoon eerlijk zijn. Ik uh, zie staan dat we een uh, reis weg gaan geven naar Curaçao. We doen natuurlijk een nieuwe ronde van ja of nee. Het verjaardagsrad uh, gaat draaien. We spelen het geluid voor 51.600 euro. We hebben ook nog een aantal uh, geheime opnames van luisteraars... die een partner hebben opgenomen. Vergeet ik dan nog iets? Nou. <laughs> nou. Hey Joe. Hoi, goedemorgen. Je bent echt een beetje gespannen, hè? Ik ben echt gespannen. Ja, je bent echt gespannen. Ik ben echt gespannen, echt waar. Ik heb, ik heb eigenlijk best wel goed geslapen vannacht. En toen dacht ik ook gisteravond, wat ben ik rustig. Maar ik werd wakker en toen meteen, alsof je op schoolreisje gaat. Alsof het je verjaardag is, meteen een soort hartslag hoog. Vandaag is de primeur van jouw single, Ja, Jij. Ja. Het is leuk om te zien, je bent ook helemaal in volkszanger outfit. Ja, alles heb ik weer aan. Mijn gouden klokkie, mijn bordeelsluipers. <laughs> Zoals je ook te zien bent in de clip, die gaat ook vandaag online. Ja, om zeven uur gaan we straks uh, het liedje primeuren. En om kwart voor negen, ja, de première van de clip. Zo'n belangrijke mijlpaal in jouw wens om volkszanger te worden ja, vandaag. absoluut. Jarno, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, misschien moet je ook werken, maar je hebt natuurlijk de wekker gezet... voor, uh, voor die plaat van Joe, of niet? Ja, zeker. Ja, Zeker. ja, ook zo benieuwd, Jarno. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja, dat snap ik, ja. ja. Nou, jongens, nog, nog een klein uurtje. Hé, hey, eerst artiest die opstaat uh, deze week is uh, Katy Perry, uh, Jarno. Wat wil je van haar horen? Ik wil graag uh, Dark Horse horen. Dark Horse horen. Ja, daar zit nou een, stik, een stukje songtekst in. Heb je dat meegekregen, Jarno? Ja, in Damless. Ja, leg dat heel even uit. Want wat is daarmee aan de hand? Ik heb dat, ik heb dat gemist. Nou ja, ik ben er zelf ook nog niet helemaal achter. Mijn vriendin, die zei het wel, maar ik, uh, ik kan hem ook nog niet echt uh, terugvinden, maar... Nee, wat is er de... zit ik... stukje songtekst in, daarin wordt die Jeffy Dahmer beschreven, die nu zo hard gaat op Netflix, terwijl dit liedje is al jaren oud. Ja, ja, dat vind ik ook. Maar hoe zit dat dan? Nou ja, de, de, de, de gebeurtenissen van Jeffrey Dahmer zijn in Amerika denk ik al meer bekend dan hier. Want dat gebeurde in de jaren negentig. Ja, dat is oh. allemaal hartstikke oud. En ze hebben die tekst gewoon, ja, ze hebben best wel een, een hard stukje tekst. Uit, uit dat liedje, ze hebben in die tekst zingen ze... She eat your heart out like Jeffrey Dahmer. Omdat Jeffrey Dahmer ook daadwerkelijk het hart van zijn slachtoffers op had. Oh. Echt goor. Ik begrijp het. Hè, wat een, wat een gruwelijk liedje. Ja, ja echt wel. Goor, ja, een ja. beetje met een dubbel gevoel draaien. Uh, Jarno, dankjewel. en werk ze vandaag, hè.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 And everything Make me your everyday. Again, I'm going back. Super is terug naar de garage, omdat de auto uit, uh, auto uit elkaar trilt. Goedemorgen, zeg, hallo. Um, Klaas Kommerij die stuurt een bericht via de Q-music-app. En die stuurt er een, uh, een foto bij. Die zegt, uh, zie de Shell schijnt door de bomen. Ja, dat heeft te maken met het uh, bericht net uh, bij Annemarie in het nieuws. In Perneers, dat ligt bij Rotterdam, is sinds vannacht een, uh, een vlam te zien... van zo'n 90 meter hoog. Die brandt bij Shell. En dat is een storing, Annemarie? Ja, het heeft te maken met een storing bij Shell. Daardoor moeten ze die, zo, die vlam zo hoog laten branden, is het verhaal. Maar ondertussen veel berichten over stankoverlast, geluidsoverlast. Ja, het ziet er natuurlijk ook een beetje angstaanjagend uit. Ja, inderdaad zeg. Maar nou goed, uh, oppassen daar jongens uh, in de buurt. Hé hey, Annemarie, nu ik uh, je ja, toch spreek. Nu ik je toch spreek. <lacht> nou ja, kijk, jij zei het vanmorgen tussen neus en lippen door... even in onze ochtendvergadering. En jij wil er niet te lang bij stilstaan. <lacht> maar wie zit hier? Vertel het maar even aan Nederland. Dan gaan we er even voor staan en toch even applaudisseren. Want het is gewoon onwijs goed. Woe. Vertel eens even wat jij gedaan hebt. Nou. Ja, vertel het maar eens even. Eer gisteren voor het eerst van mijn leven. Vijf kilometer hardgelopen onder de 30 minuten. Ja, ja. Goed zo. Well, like oh, yes. yes, goed Echt wow. <laughs> wauw. Wow. Beetje genant nu. Echt? Ik ja, geen kipchokken natuurlijk. Heb je, ja, je hey? niet als bloed? <laughs> nee. nee, heb je niet. Maar dat was echt mijn doel. Het was een van mijn levensdoelen om het onder 30 minuten te lopen. En dit, day, dit weekend zat ik nog op 31,5 minuut. Ik had het toen ook op Insta gezet. Toen kreeg ik ook bemoedigende berichten van luisteraars. Die zeiden: Ik doe 39 minuten over 5 kilometer. Toen dacht ik, nou, ja. dan gaat gaat bij mij de goede kant op. Maar de gisteren, joh, ik had het te pakken. En om 1 uur s middags liep ik zo. Even zes rondjes park binnen, binnen een half uur. Nou, ik vind het echt ongelooflijk. Ja, bedankt. Hey, maar uh, ik moet eerlijk zeggen, want kijk, vijf uh, uh, kilometer binnen 30 minuten, we doen er een beetje gek over, maar is gewoon toch een prima tijd. 99, denk ik? 29, 28. Dus een big dik binnen 30 nou, minuten. dat is toch 20. helemaal niks om je voor te schamen, serieus. Nu stop ik met hardlopen. Ik zie wel eens tijden van mensen waarbij komen en denk ik, zijn ze achteruit gaan lopen. Ja, weet maar je? jij bijvoorbeeld, jij loopt het binnen 26 minuten. Hey, hè? Ja, dat weet ik. Maar ik heb ook lange stelten. Ja, dus je moet maar. daar echt rekening mee houden. Tom gaat ook hard. Tom gaat ook hartstikke hard. Ook hard. Ja. Hoe, en, hoeveel had jij laatst tijdens die, uh, tijdens die run? Wat had jij toen gelopen? 60 ja. kilometer in? Onder de 1,20 Onder de 1 uur ja, 20 minuten. Oh, echt goed hoor. Ongelooflijk. Ja, wat zijn we goed met z'n allen? Hè? Nou, goed, laten we. Uh... Maar stoppen. <laughs> Het echte sportnieuws. Het echte sportnieuws gaat over Ajax. Ja, geen applaus voor Ajax in ieder geval. Uh, gisteren zitten te kijken. Na drie minuten stonden ze alweer met 1-0 achter. En na een kwartier met 2-0. hadden ze geluk dat Napoli zoiets had van. Nou, we nemen wat gas terug. Ehm. Uh, en dan ging Daily Blind op het einde ook nog gruwelijk in de fout. Dat is toch ook een sleutelspeler van Louis van Gaal in Oranje vaak. Waarvan we me ook afvroegen, ja, kan dat eigenlijk nog? Veel mensen we noemen hem ook al vaak, ja hij is te oud, hij kan het niet meer belopen. Ja, dit soort fouten helpen niet. De Remco Pasveer, de keeper van Ajax, stond de laatste twee duels bij Oranje ook onder de lat. Nou, die krijgt in twee wedstrijden tien doelpunten om de oren. Mm. De AD noemt het een afstraffing. De Telegraaf, ja, die zijn nu echt begonnen hoor. Valentijn Driessen die heeft teksten als... Ajax is een B-merk geworden, het lachertje van de G Champions League. Er is een fluwele revolutie nodig, ja, dan weet je het wel. Het is daar echt nu, uh, nu een flinke crisis en uh, ja, is niet best. Hey, ik zag uh, tijdens uh, de wedstrijd, uh, ik volg Ajax-watchers op uh, Twitter. Die hadden Zo? het inderdaad vooral over Daily Blind. Dat zijn tijd er wel zelfs wel op zit. Ja, ook bij die 0-2 zag hij die, die niet goed uit. Stond die op twee meter afstand te dekken en ja, dat laatste... Dat... Het was gewoon een blunder. Ja goed, dat kan je altijd overkomen. Maar het gebeurt nu wel heel vaak. Mm. Joe is van de show. Jij staat bij ons uh, verjaardagsrad. Jij weet voor welke maand we zo meteen gaan draaien. Wij gaan vandaag opnieuw draaien voor een ontzettend leuke maand. Namelijk de maand december. Wie zijn er jarig in december? Ik noem een Walter Kroes, een Marco Borsato, een Rob De Nijs, een Jan Smit, een Frans Bauer. Nou ja, je snapt hem allemaal grote namen van het Nederlandse lied. Uh, vanmiddag of nee, straks over een uurtje gaat hij van mij in première. Kan ik hem een beetje toevoegen aan het lijstje? Dat staat er een beetje los van, van het jaar. Ben in december, mag je nu bellen. <laughs> Ach jongen, je bent zo gespannen. Echt niet normaal, echt klamme handjes. Ben in de maand december, je maakt nu kans op 2.500 euro... en een tweepersoons en line matras. Nummer is 0909-9596. Verjaardagsrat draait naar saint en Multicolor. Polarized open mind. It's undiscovered I see You so know what? I het verjaardagsrad van Mattie en Marieke. Voor jou. Bel nu 0909 9596. En win 2.500 euro. Cue music. We gaan ons verjaardagsrad laten draaien, dat gaan we doen voor Daan. Hij is 21 jaar, komt uit Drempt en hij gaat naar Schiphol vanochtend. Hij gaat namelijk met zijn vader en zijn broer, ja echt jaloersmakend, naar Amerika. Applaus voor Daan. He Daan, goedemorgen. Goedemorgen. Zo, ga jij even een jaloersmakende trip maken. Waar ga je naartoe in Amerika, Daan? We gaan naar Memphis toe. Zo. Ga je, ja. ga je naar Graceland? Ga je naar Elvis? Jazeker. jazeker. So. En ben jij dan fan of uh, is je vader uh, fan? Nee. Je broer? Nee, we zijn met z'n drieën fan. Ik ga met mijn vader en mijn broer. Ja? En we zijn met z'n drieën fan, dus vandaar dat we deze reis met z'n drieën gaan maken. Wauw, te gek zeg. Hey, en dit stond natuurlijk hoog op jullie bucketlist, kan ik me zo maar voorstellen. Jazeker. Ja, dat klopt, ja. ja. Heb, je, heb je die film ook gezien die vorig jaar uitkwam? Ja, uiteraard, uiteraard. Ja, Oké, okay, wat ja, ja. vond je daarvan? Ja, goed. Ja. Ja. Hey, en hoe uit jullie liefde voor Elvis zich verder? Zit jullie allemaal met een enorme vetkuif nu in de auto? Hangen er thuis posters? Wat is het? Nee, dat, dat valt nog wel mee. Hoor. Maar wel, uh, we luisteren vaak in muziek en uh, op de tv wel eens. Uh. Juist. Nou ah, ja, deze, deze reis. Ja. Hé, hey, te gek man. Hoe lang ga je naar, naar Memphis? We zijn ongeveer een, een weekje weg. Mooi, mooi, mooi, mooi. Hé, hey, heel even, want uh, Joe hier van de show die luistert natuurlijk mee. Wat maakt een goede ja. zanger? Oeh, eh... Uh... Ik zou zeggen, passie. Passie in stemgeluid. Oké, okay, dat, dat is alles wat ik kan bieden eigenlijk. Ja. Toonhoogte <laughs> heb ik niet, maar pas passie ik krijgen. Ja, ja. Ah, passie opbrengt het niet. Hé, hey, te gek. Nou, uh, Daan, dan zou het uh, extra lekker zijn... als je die 2500 euro nog even meeneemt richting uh, ja, Memphis. Omdat je in de uitzending bent, krijg je 100 euro van ons. Gefeliciteerd. Super. En dan leg ik je nu in de handen van Joe. Daan, zo vlak voordat jij de lucht in gaat... nog even één belangrijke vraag beantwoorden. Wil jij een harde of een zachte hengst? Ik zou zeggen een Alex. Oké, komt Ja, Voor 2500 euro en een tweepersoons M-Line matras is de grote vraag: beste Daan, ben jij jarig op 27 december? Oh, oh Nee, helaas. Oh, oh, man. Helaas. Je liet ons heel even schrikken. Ja, Ik heb helaas. wel het idee dat het iets met een 7 is, of niet? Nee, 29. Oh, oh, jammer man, jammer. Ja, okay. zonde. Hé, hey, er staat je alsnog een hele mooie reis te wachten. Gefeliciteerd met 100 euro en veel plezier daar. Super, dankjewel. Hoi. Dit is Q Music. Mocht je net de radio aanzetten, het geluid van Q Music is geraden. Nee hoor, dat is een geintje. Het is nog steeds niet geraden. Ben jij gek? Het is waard 51.600 euro. Zometeen hoor je wat het niet is. Het Q-verjaardagsrad wordt mede mogelijk gemaakt door M-Line. Sleep well, move better.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 Ook voor ondernemers zijn er van runners Ga naar fotofone.nl slash zakelijk. Tina, de Tina Turner Musical. Het inspirerende levensverhaal van de queen of rock'n'roll... inclusief al haar bekende is. Alleen te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek snel.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 Uh, uh, uh, jij niet? Ja, niet. Want jouw papa en mama hebben soms wat radicale ideetjes. Dus kunnen we jou maar beter niet te veel leren, dachten we. Zijn niemand bij Save the Children ooit, ever. Want wij zijn er voor kwetsbare kinderen. Onvoorwaardelijk. Bekijk hoe op savethechildren.nl Wil je na twaalf maanden uitstappen of overstappen op een andere Mini? Voeg dan Flexlease toe als optie. Flexibel toch? Van Mini. Ga naar mini.nl Zoek je een deur voor je woonkamer, opbergkast of wc? Gewoon Gers. Kies voor een aluminium binnendeur met glas van Gewoon Gers en creëer meer licht en ruimte. Altijd op maat gemaakt voor jou. Jij kiest online je deur uit, wij doen de rest Gewoon Gers. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Ze zijn die twee nou aan het ja, ja, ja, ja. ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer... check je socialdeal.nl Nieuw. Gewoon Gers in Woonmalvilla Arena. Zeven dagen per week open. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer... op socialdeal.nl Gira. In een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker. Warm en koud. ...luid en sss. Een installatie waar je hard sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl Gratis. G-R-A-T-I-S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 Ben jij ook zo dol op fout? Dan zit je vanavond goed bij RTL 4. I, yeah, yeah. Twee panels onder leiding van Gerard en Marike gaan de strijd met elkaar aan. Guilty Pleasures in Fout Maar Goud. Vanavond om half negen bij RTL 4. TEC 7. Ha. Hoe ziet jouw winter eruit? Slecht weer of strandweer? Skip de winterdip en geniet van acht dagen kaapverdië met Rio Hotels en Resorts al vanaf 699 euro per persoon. Boek nu met omruilgarantie op toei.nl, in de Toei-app... of bij je reisadviseur. Toei, live happy. TEC. Zeven. En alles blijft kleven. Ook reclamespots. 7. Simply Works. Goedemorgen, half 7. Dit is Q-Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. Het is uh, redelijk rustig op de Nederlandse snelwegen. Je kunt overal doorrijden, maar je wordt wel geflitst. Langs de A4 in de richting van Delft bij 56.8. Langs de A20 in de richting van Maasdijk bij 13.5. En langs de A58 in de richting van Breda bij de meterpaal 50.2. Nou, waarschijnlijk wel gemerkt, het is een regenachtige donderdagochtend. Vanmiddag wordt het wel droog en het wordt 13 tot 16 graden. Het laatste nieuws krijgen we weer dan naar Ja, manier. goedemorgen. Politie en justitie denken dat een man uit Eindhoven... achter de berichtdienst EncroChat zat. Het is een soort WhatsApp voor criminelen, een berichtdienst. Hij is deze zomer opgepakt, die man, samen met twee anderen. En twee jaar geleden lukte het de politie om mee te kijken he, op, uh, via EncroChat. Dankzij onderschepte berichten werd toen bijvoorbeeld de Martelkamer... In een Wouwse plantage ontdekt. Ja, in Nederland had Chat alleen al zo'n 12.000 gebruikers. Dan naar Pernis bij Rotterdam. want Daar is een vlam te zien van wel tientallen meters hoog. 90 meter om precies te zijn. Die fakkel ja, die is daar te zien door een storing bij Shell... Shell die zegt genoodzaak te zijn die vlam zo hoog te laten branden... Uh, omdat er dus een storing is. Er zijn klachten binnengekomen over geur en, stank over en geluidsoverlast. De Milieudienst uh, doet onderzoek en houdt het in de gaten. Ja, als je daar vanochtend langs rijdt, dan denk je toch even... zie ik dat nou goed? Ja. Zie ik dat nou goed? Ja. Ja, supermarkten die stunten vaker met ongezond voedsel. Veel vaker dan met gezonde voeding, blijkt uit de nieuwe superlijst. Dat is tegen de afspraken van het Nationaal Preventieakkoord. Het gaat bijvoorbeeld om ongezonde gezonde snacks of snoep. Wat nog steeds bij de kassa ligt en is vaak specifiek gericht op kinderen. Ja, in reclamefolders valt nog altijd ruim 80% van de producten... niet in de gezonde categorie. Supermarkten die zeggen tegen het AD dat ze zich niet in die lijst herkennen. Omroep Caro en Cervé heeft een speciale pagina gemaakt op hun website... voor mensen die vragen hebben over het programma Spoorloos. Ja, door een frauduleuze tussenpersoon in Colombia... koppelde het programma deelnemers aan mensen... die niet uh, hun biologische familie waren. Het kwam eerder deze week aan het licht. Nou, presentator Dirk Bolt wilde eerder niet reageren... maar zat gisteravond toch aan tafel bij Galit en Sophie. Ja, het is natuurlijk buitengewoon tragisch... dat je na zoveel jaar de, tot de ontdekking komt... dat de, aan jou voorgestelde biologische broer was het op dat moment... dat dat niet je familie is. Ja, dit ja. stukje heeft hij nog vrij veel compassie... maar ja. hij heeft ook echt flink van zich afgebeten. Het was eigenlijk een heel raar interview... want hij begon te twijfelen aan hetgene wat Kees van der Spek beweert. Ja. Hij zegt, ik sta achter die, die tussenpersoon, die Vela... met wie hij jaren heeft, heeft samengewerkt. En het werd ze, ja... Hij leek toch weinig empathie te hebben. Het werd heel defensief. Hij Enorm. Was Continu zijn programma uh, aan het verdedigen. En ja, dat is ook wat de presentator zei. Kijk, we twijfelen niet aan de integriteit van spoorloos. Maar er zijn wel wat dingen gebeurd. Ik bedoel, dat mag toch benoemd worden. Ja. Het werd een heel warrig uh, gesprek. Hij heeft echt het te wrijven in een vlek daar. Ja, ja en dat je een late-night snack beter kan laten liggen, dat wisten we al natuurlijk. Maar vroeg avondeten is ook beter voor je. Het is uitgezocht door de Harvard University. Ja, hoe laat kun je dan het beste eten? Nou, zo onderzocht vijf uh, uur s middags en negen uur s avonds. Wat blijkt? Als je vier uur eerder eet, dus zo rond vijf, dan hou je langer een vol gevoel. Ook verbranden mensen die later eten minder snel calorieën. Oftewel lekker vroeg aan tafel dus. Want als je eraan nog een beetje beweegt na het vroege eten... dan nou ja, verbrand je ook weer wat meer en lig je niet met een volle buik op bed. Hoe laat zit je aan tafel, Tom? Ik zit er om vijf uur aan de piepers, hoor. En ik zit ook om vijf uur zo, aan de piepers. Zo, zit ik echt om vijf uur? Ja, maar ja, wij slapen natuurlijk vroeg. Ja, Dat wij slapen... De wekker gaat om vier uur. Oh, dus ja. Echt ja. om kwart voor vijf begint mijn maag te rommelen. Ja, daarom. En ik lig om half negen op bed, dus dan is het prima om vijf uur te eten. Dat moet je natuurlijk ook even verteren. Maar eet jouw vriendin dan ook meteen zo vroeg mee? Ja. Ja. ja, maar dan zit je op een gegeven moment samen in zo'n ritme natuurlijk. Ja, en, nee, wanneer, nee, wanneer eet jij dan, dan? Ja, wel wat later, zes uur, half zeven. Maar ik, me, ik merk dan toch vaak, pff, ga je een beetje zo naar bed, weet je wel. is niet goed. Nee, nee dan ga je met die, met die krampen naar bed. Ja, nou, ik ga vanavond vijf uur aan de bed. Ja, vijf uur, lekker hoor, joh. Het geluid. Het geluid. Ja, Het is 51.600 euro waard. Dit zijn de foute antwoorden die gisteren zijn gegeven. Ik heb eerst even alles in de categorie eten voor je op een rij gezet. Het is niet een blaadje van een krop sla trekken. Het is ook niet het lostrekken van twee tortilla-reps. Het folie van een kindersurprise-ei aftrekken is ook fout. En het is ook niet het openmaken van een zakje wasabi-noten. Tot zover alles met eten. Verder is het ook niet het strak trekken van een slipketting van een hond. Kinderspeelgoed met klittenband uit elkaar trekken. Het uit elkaar het kaartrekken van een balg van een accordeon. Een Rubik's kubus, een kwartslag draaien. Het losmaken van een balgbeschermer van een accordeon. Het openritsen van de gulp van een broek. Een vochtig doekje uit de verpakking trekken. En het is ook niet het lostrekken van een bal van een vangbalspel met klittenband. Het geluid. Denk je het te weten, je weet wat je te doen staat? Q Music. Matti en Marike. Je kunt je nu aanmelden voor vandaag via de Q Music app. People told me, keep messing with my hair, should have been done a Steve, and you may not have thought, yeah. it. don't have to say, don't have to don't say what you, you did, I already know, I already know. I'm now uh. now there's just no chance, no chance, so me, you and me, don't ever be, oh, don't it make you sad about me, yeah. told me you loved me, why don't you leave me all alone?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 Justin Timberlake, Back Music en Cry Me a River. Matti en Marike, Lost and Found. Ja, deze week geven wij elke ochtend een reisweg naar Curaçao. Je kunt je nog opgeven voor morgenochtend. Doe dat via qmusic.nl. Daar kun je een formulier invullen, bijvoorbeeld met wie je wil en met welke reden. Nou, dat heeft Senna ook gedaan. Senna die zegt... ik wil samen met mijn vriend naar Curaçao. Hij heeft vliegangst, maar wil dit graag overwinnen. Nu heb ik een boek en een cursus voor hem geregeld om hier overheen te komen... maar het plannen van een vliegvakantie valt nog niet mee... Dit zou een mooie kans zijn voor hem om hopelijk relaxed te kunnen vliegen en te genieten op vakantie. Hij moet een stuk, stok achter de deur hebben voordat hij op cursus gaat. Senna, goedemorgen. Goedemorgen. Zo, ja, dat is niet met kleine stapjes. Het is een vlucht van tien uur. Nee, je moet gelijk goed met de deur naar huis vallen, toch? Ja. Hé, hey, wat, wat beangstigt hem zo aan, ja, dat moet ik eigenlijk aan hem vragen, aan vliegen? Ja. Ik, ik weet het niet echt, alles zit die eng. Van het opstijgen tot in de lucht, tot het landen. En uh, een week van tevoren begint het al. Ja, oké, okay, ja. Goh, dat is pittig. Ja, nee, ja, misschien moet je hem net zoals uh, uh, B.J. Barack is in de, in de A-team. Gewoon knock-out slaan of iets in zijn drinken doen. Nou, uh, wellicht dat dat helpt. Ja. Hey, maar het is toch niet zo dat hij hoopt dat je verliest, toch, Senna? Nee, hij ja, staat uh, wel een goede kant. Ja, oké, okay, hartstikke goed. Ja, het gaat om een uh, waanzinnige trip. Arjo, goedemorgen. Goedemorgen. Jij wil graag uh, met je vrouw. Ja, Weet je vriendin dat? Geintje. Uh, je bent uh, vorige maand uh, getrouwd en uh, je hebt nog geen huwelijksreis gemaakt. Nee, klopt. klopt. Nee, die was nog helemaal niet gepland, Arjan. Nee, die is toch niet gepland. Nee, ja, we hadden uh, twee weken vakantie en uh, ja, daarin zijn we getrouwd in de eerste week. En uh, aan het eind van de eerste week. En ja, de tweede week was eigenlijk alweer te kort. Oké, okay. nou, dit zou echt een uh, waanzinnige trip natuurlijk zijn uh, voor, een, uh, voor een huwelijksreis. Ja, jongens, we gaan spelen. Het is een uh, uh, bloedstollend spel. Wij hebben hier in de studio de koffer staan van een bekende Nederlander. Wij gaan daar één voor één items uithalen. Bij ieder item wordt het iets duidelijker welke BN'er we zoeken. Op het moment dat je het denkt te weten, roep dan heel luid en duidelijk je naam. Dan mag je het zeggen. Maar je mag slechts één naam noemen. En ik heb direct een antwoord nodig van de bekende Nederlander die jij denkt dat het is. Heb je het goed, gij? in de Curaçao, Heb je het fout, Gaat je tegenstander. Is dat duidelijk, Senna? Voor mij duidelijk, ja. Ben je er klaar voor Arjan? Ja, helemaal. Oké, okay, jongens, daar gaan we. Het eerste wat ik uit deze koffer haal... is een Spaans boek. Verder zie ik in deze koffer een fietsleutel. En ik zie... skis... Verder ligt er in deze koffer een studenten-OV. Ja, het is misschien een beetje gek, maar er ligt ook een paardenzadel in deze koffer. Verder zie ik nog een fles oranje bitter. Ik haal er ook nog een kroon uit. Arjan. Arjan. Yes. Ah, Oké, okay Arjan, je mag slechts één antwoord geven van wie is deze koffer. Ja, ik denk Amalia. Jij denkt Amalia. Arjan. Dat is goed! Yes! <laughs> yes. Gefeliciteerd, je gaat naar Curaçao! Wow, gaaf man. Top. Wow. Ja, hij was wel moeilijk, moet ik zeggen. Ja, hij was uh, vrij pittig. De meest lastige koffer van de hele week tot nu toe eigenlijk. So. Hé, hey, ga jij even lekker op huwelijksreis? Oh, heerlijk, man. Geweldig. De donderdagochtend begint om kwart voor zeven met een reis naar Curaçao. Een negendaagse reis. Oh, Geweldig. Senna! Ja, ja ik uh, was denk ik nog niet helemaal wakker. Nee, hij was ook, hij was ook gewoon uh, hartstikke lastig. Dank je wel voor het meedoen. En uh, ja, Arjan, zit je vrouw bij je of niet? Ja, die uh, ligt naast mijn bed. Nou, heerlijk, dat wordt een heerlijke ochtend! Ja, super! Heel dat was in ik. dit nee. uur zo. Hey, doei, doei dankjewel! Hoi, ik zie direct. It's so quiet in the city. My own front door. Safe. My home is is What is it that we find? In it. sick my ass, no stopping it, I look hot in it, hot in it, I look hot in it. actie bij Q Music en Hard uh, In In. Zo, 9 voor 7 op donderdag uh, 13 oktober. Het zweet staat hier in de studio tegen de ramen. We zijn gespannen, het is een speciale ochtend. Mocht je het nou helemaal gemist hebben, ja, ik zou het knap vinden. Maar wij hebben hier in de studio Joe stagiair van de show. Joe, goedemorgen. Een hele goedemorgen, jongen. Het is de kleine man met grote dromen, onbevreesd. Het is de vlees geworden positiviteit. Joe, een tijdje geleden ontdekten we iets bij jou... Als wij het Nederlandstalige niet draaien op de radio... dan uh, zing jij eigenlijk stevast op de redactie keihard mee. Even ter illustratie, hier draaiden wij Kali op de radio... en dan gebeurt er dit op de redactie. Ik zat op een terras, ik wist niet waar je was... toen kwam jij daar voorbij en je keek niet eens aan mij. Ja, even later, toen wij de soundcheck hadden voor de foute party... in de Hall in een bos, ben jij smiddags het podium opgesnikt. Uh, dat klonk toen weer zo... Geen zanglijks, Wij zeiden toen voor de grap... Nou, Joe, als jij hier niet gewerkt zou hebben, dan was je volkszanger geweest. Ik heb heel even gekeken. Het is vandaag op de kop af een maand geleden, namelijk 13 september... toen zei hij tegen ons, lieve Joe... Ik ga het gewoon proberen. Ja, dat zei hij tegen ons. Ja, ik ga proberen volkszanger te worden. En nu sta ik hier met een mond zo droog. Ik ben water aan het drinken, mijn handen zijn klam. Ik zit hoog in mijn adem. Het liedje is af. Het liedje is af. Je hebt een liedje geschreven met René Karst. Je hebt zangles gehad. Je hebt merchandise laten bedrukken. Er waren hier sjaaltjes in de studio. Ik heb het hele traject van ja, wat een normale volkszanger ook doet... heb ik ook gevolgd. En nu, ja, vandaag is het moment daar dat, dat het in première gaat. Tom, wat verwacht jij? Och... Ik verwacht, uh, ik weet niet wat ik goed verwacht, heel eerlijk gezegd... maar ik, ik ben zo opgehypt met Joe de afgelopen weken... Dat, ja. ja, ik ben er echt van gespannen ook. Ik ook. Annemarie, ja. wat denk jij? Ik heb hier het volste vertrouwen in. Wat jij dus in een maandje hebt gedaan, doen de meeste zangers in 20 jaar... dus dat kan alleen maar goed komen. Ja, inderdaad. Je hebt er geen gras over laten groeien. Nee. Nou, als je nu de radio aan hebt gezet... Je bent op tijd, want binnen nu en een kwartiertje gaat in première de eerste single van Joe Stagera van de show, met de titel... Ja, jij!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 De nieuwe Renault Trafiek. Alle ruimte voor succes. Ga naar Renault.nl Ontvang nu bij aankoop van 4,95 aan wenskaarten een gratis postzegel. Ga snel naar Giftclub, Club, Seago of Primera, want op is op. Of je nou houdt van melk of haver, Friese Vlag heeft het nu allebei. Met de nieuwe Friese Vlag Barista Haver geniet je van een heerlijke fluweelzachte cappuccino.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 Hey jij, er zit nog waardevol metaal in elke lege batterij. Daarvan maken ze een grill, een kaaschaaf of een bril. Ingeleverd dus ook voor jou een dikke vette plus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Je zal maar stof zijn en je diep in het tapijt compleet veilig waan, omdat je toch niets te duchten hebt. Totdat opeens alles anders wordt. Maak kennis met onze krachtigste stofzuiger: de Miele TriFlex HX2 stilstofzuiger. Check Miele.nl slash Triflex. De Miele Triflex HX2 steelstofzuiger... is door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste uit de test. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Ja, beter hier. Hey, ik bel je, want bij Labara krijg je nu 5 gig... en op mijn bellen voor maar een tientje per maand. Labara Simoli. Lee, doen! Zoveel money tip. Je favoriete nummer op repeat?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 van Q Music. De waarde op dit moment 51.600 euro. Het geluid. Weet jij al wat het is? Speel mee met het geluid. Meld je nu aan via de Q Music app. Morgen exact 7 uur. Het Kimi Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Anne-Marie. Ja, goedemorgen, opnieuw luchtaanvallen rondom Kiev. Het zou gaan om aanvallen van kamikaze-drones bij de Oekraïense hoofdstad. Ook een stad in het zuiden van Oekraïne is vannacht door Rusland aangevallen. Het gebeurde met raketten. Daarbij werd een appartementencomplex geraakt. Over doden en gewonden is nog niets bekend... Onze minister van Defensie, Ollongren, zei gisteren al... dat Nederland meer luchtafweergeschut naar Oekraïne stuurt. We laten zien wat het antwoord is op dit soort laffe raketaanvallen... op al die steden in Oekraïne. Het antwoord is dat Oekraïne nog meer steun van ons krijgt... en dat we Oekraïne blijven helpen om dit soort aanvallen af te slaan. Als te horen bij de NOS. Steeds meer mensen krijgen e-mailtjes van fraudeurs die zich voordoen als energieleverancier. Dat meldt de fraude helpdesk. In die mail staat dan dat je korting kunt krijgen op je energierekening als je je gegevens achterlaat. Maar dat is niet het enige ook. Er zijn ook steeds meer websites waarop warmtepompen of stookhout wordt aangeboden. Eenmaal betaald komt het spul niet aan. Trap er niet in, waarschuwt de fraude helpdesk. En het gaat wereldwijd nog steeds erg slecht met de wilde dieren. Dat zegt het Wereld Natuurfonds. De afgelopen 50 jaar zijn de populaties van zoogdieren, vogels en vissen... met bijna 70 afgenomen. Het gaat het hardst in de tropische gebieden. Het komt door klimaatverandering en door het verlies aan biodiversiteit. Er moet nu iets gebeuren, zegt BNF. Ja, en in coronatijd deden we het al. En misschien binnenkort wel weer. wc papierhamsteren hamsteren, oorzaak het oorlog in Oekraïne... en de sancties tegen Rusland zorgt wereldwijd niet alleen voor hogere productiekosten... maar het wordt ook moeilijker om het wc-papier te vervoeren. Daardoor worden de rolletjes nu al duurder en dunner. Het weer van Weerplaats aan regenachtige ochtends... maar vanmiddag wordt het wat droger. Het wordt 13 tot 16 graden. Eén of twee gaat de wc-rond. Ja, houd hem op. Je ik met verkeersinformatie van Flitsmeister. Eén korte vertraging langs de A58. Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moorgessel en best 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten komt door een ongeluk. Dan wordt geflitst langs de A2 in de richting van Utrecht bij 72.4. Langs de A20 in de richting van Maasdijk bij 13.5. A30 richting Barneveld bij 12.6. En de A58 in de richting van Breda werkt met paal 50.2. Matti en Marieke. Nou, zoeken rustig plekje zet de radio iets harder. Want over precies vijf minuten gaat hij in première. De eerste single van Joost, de Ger van de show. You. You. En ik het de Disco en High Hopes. Zo, goedemorgen. 6 over 7 op donderdag de 13e van oktober. Show 888, seizoen 5 van Mattie en Marieke. Goedemorgen Tom. Morgen. Joe's is van de show. Een hele goede morgen. <laughs> Annemarie, goedemorgen. morgen. Ja, Marieke is nog steeds uh, zwanger. Wij zijn ook al een uh, dikke maand zwanger van een idee van Joe... Maar vandaag verschijnt hij dan de eerste single van Joe Stigarev van de show. Uh, Joe, ja nog heel even korte resume. Jij wil graag uh, volkszanger worden en vandaag verschijnt dan je eigen liedje. Ja. Uh, jij loopt hier echt al uh, minuten lang te ijsberen en ik snap het ook wel een beetje, want als we de berichtenbox lezen, uh, Nederland is het klaar. Het is niet normaal. Het lijkt alsof Ed Sheeran met een nieuw album komt. <grijp> Jorieke van der Til, die schrijft net even iets eerder naar de auto gelopen, zodat ik Joe nummer kan horen. Erg benieuwd. Roan die schrijft: ja, in hoofdletters ook gespannen voor Joe hit. Kom maar op. En diegene die zegt: ik voel me helemaal gehyped door Joe de Volkszanger. Ik sta nu te wachten op de trein naar Arnhem. En maar ik zit zo op het puntje van mijn treinstoel. Succes, Joe. Oh, Wilot wow. oh, ligt veel te hoog. Hey, lieve Joe, ik ja. wil even wat zeggen. Ik weet niet wat we zo meteen gaan horen, maar mag ik even zeggen dat we wat het ook is. Ik vind het zo ongelooflijk mooi dat je dit hebt gedaan, want dit heb je totaal op eigen houtje gedaan. We hebben ons er geen seconde mee bemoeid. We hebben er geen winnen naar uitgestoken. Dit hele circus wat we vandaag gaan krijgen, dit heb je echt helemaal zelf opgetuigd. Dus nu echt al een 10 voor de moed die je hierbij laat zien en het lab. en dat je zo me opstelt. Ik vind het echt ja, Ik vind het waanzinnig. Ja, ja, dankjewel. echt super. Dank je wel, maar dit, dit applaus is echt nog, ik, ik wil het eigenlijk niet ontvangen, want ik wil eerst dat jullie het liedje gaan horen, want ik heb ja, er okay. nu echt best wel lang naartoe gegaan. Uh, er zit veel tijd en energie in, bloed, veet en tranen. Ja. Uh, ja, dan wil ik het ook echt, echt aan iedereen gaan laten horen. We zijn natuurlijk heel benieuwd wat je ervan vindt als je nu zit te luisteren. Zometeen als we het uh, liedje gaan draaien... we zijn heel benieuwd naar je eerste reactie, je eerste mening. Nou, zo snel je die hebt, zo snel je er een zinnig woord over te zeggen hebt... bel ons even, 09099596. Gaan we namelijk even na het liedje net ophalen hoe uh, dit liedje is ontvangen in Nederland. Kunnen wij hem gaan draaien, Joe? Nou, ja, we... Ja, één seconde nog. Echt één seconde. Um, uh, toen we hier aan begonnen, toen ik hier aan begon, kreeg ik veel reacties. Mensen zeiden, is dit een grap? Uh, uh, sommige mensen zeiden dit leuk. Ik ben benieuwd naar het liedje, maar ik ben benieuwd wat het wordt. Maar er was altijd één iemand die zei: Ik heb het volste vertrouwen in je. Ik ben je grootste fan. Ik sta achter jou. En dat was jij, Matty Valk. <laughs> um, echt in mini, mini oplagen. En ik vind ook: dit hoort toch? Het is ook, dit doen volkszangers toch? Ja. De allereerste single uitreiken. Ik heb een hele kleine oplage van oh. echt fysieke schijfjes. Nou ja, ik herken het bijna niet meer van die platte dingen. De CD's, wow. volgens mij. Ja, de allereerste wil ik aan jou so. geven, uh, Matty. Nou. Oh, dankjewel, ja. uh, Dankjewel. Ik heb hem hier in mijn handen. Het is uh, de officiële, echte eerste single van Joe Stagiaire van de show. Oké. Okay. Ja, ik zou zeggen, kondig hem uh, zelf maar aan, Joe. Want het gaat gebeuren. Dit is mijn nieuwe single, Joe Stagiaire van de show, met Ja, Jij. Vroeg. Als net de wekker gaat, dan hoel ik me goed, want daar ben jij. Ik weet jou. Ja, dat was een ongelooflijk leuk liedje. Nou, dank je wel. Ja, ik ben echt onder de indruk. Ja, ik Jongens. ook. Het is wel zin. <laughs> dat ongelooflijk leuk liedje. Jongens, dit is... Dit, ik, ja, ik weet echt even niet wat ik moet zeggen eigenlijk. Nee, je, je stond hier zo gespannen te kijken... terwijl ja. Nederland zat te luisteren. Ja ik, ja, ik ben echt benieuwd naar jullie reactie. En het, ja, ik was alleen maar, jullie gingen met een seconde meer lachen... dus ik werd alleen maar blijer. Ja, ja, ik vind alles wat zeg maar, een goed liedje maakt van een volkszanger... zit erin. Er zitten ja. lekkere breken in. De instrumenten zijn goed. Ik vind het koortje goed. Ik vind de zelfspot die erin zit goed. De nog naar je lengte. Ja, ach, lieve vriend. Ja, ja, ik... Wat ontzettend goed. Het gebeurt niet vaak, maar ik sta weet je met mijn bek van de Ehm, eens even kijken. We gaan heel even de reacties spelen in Nederland. Goedemorgen, met Key Music. Hallo? Ah, dit wordt altijd lastig. Eh, uh, Lauren? Jeffrey? Ja, goedemorgen. Hè? Hey, goedemorgen. Wat vind je ervan? Ja, uh, Joe, doe jouw ook bruiloft? Nou, niet? <laughs> absoluut, <laughs> absoluut, ik ga het hele land door. Ah, mooi zeg. Uh, eens even kijken, wie hebben we hier nog meer? Uh, Nathalie, Lauren. Ik weet het allemaal niet, wat is dan rond? Niels, Niels. Oh, Niels. Niels, hallo Niels. Hey, goedemorgen. Hé, hey, wat vond je ervan? Ja, wat was het? <laughs> Ja, het is. Ja? Echt... Ja. Ja, ik vond het echt goed. Ik ben te laat opgestaan vandaag. Dus ik had een beetje een kut uh, pocht in, dus om te we zeggen. Mm. Dus uh, die plaat, die uh, maakt me gewoon Ja, dat is goed. Ach, dat ja, is niet voor. Ja. Uh, Jeffrey, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vond je van het liedje van Joe? Ja, helemaal geweldig. Hij uh, wordt zeker een volkszanger. Oké, okay. en heb je geen kritische noot te kraken? Want ik bedoel, we kunnen niet alleen maar één nee, grote nee, hoog Nee, nee, helemaal niet. Nou, wat ontzettend. Mag hè, mag. Ja, dat mag. Als je het niet leuk vindt, snap ik, kan. Ja, dat mag ook natuurlijk. Uh, Richard. Hey, goedemorgen. Ja, wat vind jij van het liedje van Joe? Nou, ik vind het een uh, uh, supergoed liedje. Het is nog beter dan die tip uh, van Domine uh, voor de top 40 van Beyoncé. <laughs> beter dan Beyoncé, zo, zo maar. <laughs> ja, oh, dat is oh, lastig. Die, die, die, die tip van de top van uh, Domine uh, van Beyoncé dat is 10 uh, keer niks. Dat is 10 keer beter. Jacqueline, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, toch ook nog even een vraag aan het woord. Ik vind het een fantastisch nummer van nou. de ja, Jacqueline, dat vind ik echt leuk om te horen van jou. Ja, ja, ja fantastisch. Super. Leuk dat je zelf ja. nog even belt, Jacqueline. Hey, um, Joe, ja, de eerste reactie in Nederland is gewoon lovend. Ja, ja, ja uh, en jongens, we, zijn er nog, we hebben nu het liedje gehoord. Straks om kwart voor negen, de première van de clip. Ah. Jongens, de hype is real. Het is een feit, de eerste single van Joe Stagera van de show. Ja, jij. Goh, even bijkomen hoor. Je stapt je bed uit en de radio gaat aan. Een koude vloer, een warme douche, een snel ontbijt gedaan. De deur uit, je hebt nog geen seconde stilgestaan. Maar jij hoeft nergens alleen te gaan. Want we hebben het om van de en Anne, Marie en Joe. En, jo. en waar jij zochtens vroeg op bent, zijn maten. Ondertussen is het een regenachtige ochtend in Nederland. Vanmiddag uh, wordt het wel droog. 13 tot 16 graden. I was falling apart so cold in the dark now that you gone i see it. you a lot of my way but so much has changed so where did you go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 I'm a little lost without you. A, tiny lost, a, tiny a little lost without you. Tell me you love me. me you I'm a little lost without you. A little lost without you. I don't wanna let you go. I'm a little lost without you. En Beckin. Zijn er verschillende mensen die zich afvragen? Klopt dat het liedje van Joe Seger van de show nog niet op Spotify staat? Uh, ja, dat klopt. We doen het een beetje in etappers. Later deze ochtend hebben we eerst nog de première van de clip. En dan nog later deze ochtend staat hij op Spotify. Maar het is een goed teken dat heel veel mensen hem nu al aan het opzoeken zijn. Ja, en veel mensen willen hem al toevoegen aan hun playlist. Ja zitten wat mensen die zeggen, ja, ik wil, ga zo meteen onder de douche, wilde ik eigenlijk meezingen. Nou, jongens, dat is fantastisch, maar dat kan vanaf 9 uur hedenochtend. Zo meteen, een nieuwe ronde van het geluid voor 51.600 euro. En we maken ons op voor een nieuwe ronde van Ja of Nee. Vanmiddag om kwart voor vijf in de Q-middagshow. Verdubbel je salaris in één minuut. Ik verdien 1560 euro. 23.19 euro. euro. Uh,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 Hoe ziet jouw winter eruit? Donkere dagen of kleurrijke avonturen? Skip de winterdip en geniet van een achtdaagse rondreis Spanje... al vanaf 799 euro per persoon. Boek nu met onruilgarantie op toei.nl in de Tui-app... of bij je reisadviseur. Toei live happy. Kun je rijden op de wind?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 Ook voor onderhoud en reparatie staan we voor je klaar met onze Altijd door service En is je bus 5 jaar of ouder, dan krijg je 15% voordeel op onderhoud. Kijk op VolkswagenBedrijfswagens.nl Het antwoord is simpel. Wat simpel heeft 8 gig data plus 4 gig gratis, nu voor maar 10 euro.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 Check oliefoment.nl. Onbeperkt data en bellen. Nu 6 maanden voor 10 euro per maand. Budgetmobiel van Budget Thuis. Koop de Pink Ribbon omarmband En omarm vrouwen met borstkanker. Nu verkrijgbaar bij Hunkenmuller, DA, Bruna, Jumbo of op pinkribbon.nl.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 niet gratis, uh, nee, maar je krijgt wel tot 5000 euro subsidie. Kijk op fiatprofessional.nl of ga naar de Fiat Professional Dealer. Goedemorgen, een minuut voor half acht. Dit is Keem met verkeersinformatie van Flitsmeister. Vier korte vertragingen te beginnen op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hilversum Noord en Naar de Vesting. Zeven kilometer, hier vertraging is tien minuten. Er ligt daar iets op de weg, de rechte rijstrak is dicht. Het uh, betreft een dode eend. Ach, even moment van stilte. Dan de A15 Rotterdam richting Europort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en rotterdam scharloos Vijf kilometer. Vertraging een half uur. Komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Knoop in Zonzeel. Vijf kilometer. Vertraging tien minuten. Komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. En de langste vertraging vind je op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Maasdijk Oost en knooppunt Ketelplein. Zes kilometer. Vertraging van een half uur. Komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Zijn er zijn daar drie rijstroken dicht. Dan wordt er geflitst langs de A2 in de richting van Utrecht. Bij 72 4. Langs de A20 staan ze in de richting van Maasdijk bij 13.5. Langs de A30 in de richting van Barneveld bij 12.4. En langs de A58 in de richting van Breda bij ectometerpaal 50.2. Nou, Kijk, we hebben het weer. Het is dus regenachtig vanochtend, vanochtend. Vanmiddag wordt het droog. En dan wordt het zo'n 13 tot 16 graden. Het laatste nieuws krijgen we van Annemarie. Ja, goedemorgen. Let even op als je een mailtje krijgt van je energieleverancier. Want steeds meer oplichters doen zich voor als energiemaatschappij. Dat meldt de Fraude Helpdesk. Ze sturen dan mailtjes waarin staat dat je korting krijgt op je rekening. als je je gegevens achterlaat. Maar met die gegevens kunnen ze vervolgens je bankrekening plunderen. De fraude Helpdesk waarschuwt dan ook. trap er niet in. In, lees je mails van je energieleverancier extra kritisch. Er is meer aan de hand, ook op steeds meer websites worden bijvoorbeeld eh, warmtepompen aangeboden of eh, hout om te stoken. Maar eenmaal betaald komen de spullen niet aan. Een grote brand vannacht in een huis in het Friese Wolvengaan. De brandweer dacht nog even dat de bewoners thuis waren. Dat was niet zo. Niemand raakte uiteindelijk gewond. Omwonenden moesten even hun huis uit. De brand is onder controle. Ja, we eten weer ietsje meer vlees, blijkt uit onderzoek van Wakkerdier. Dier. In 2020 aten we nog 38 kilo vlees per persoon per jaar. Vorig jaar was dat een onsje meer. Niet echt een groot verschil, maar ja, er is ook geen sprake van een daling. Wakkerdier Dier is daar niet zo blij mee en zegt dat de overheid daar iets aan moet doen. En een van de kinderen die wist te ontsnappen uit de boerderij in Ruinerwold... vroeg al langer om hulp. Dat blijkt uit zijn boek dat vandaag verschijnt... Precies drie jaar geleden werd in de boerderij... een verstopt gezin ontdekt, vijf kinderen. En een van die kinderen, Israël, besloot weg te lopen. Hij vroeg hulp bij een café in de buurt. Dat verhaal is natuurlijk bekend. Um, maar eerder daarvoor had hij ook al meldingen gemaakt. Bij Veilig Thuis bijvoorbeeld en bij de politie. Maar daar kwam toen geen of een te laat antwoord op. Um, nou, vandaag komt dus dat boek uit. bij waren, ik ben, weg uit Ruinerwold. En ja, daarin meer over zijn verhaal. Oh, benieuwd naar dat boek, zeg. Ja. Dat is ook echt een van die nieuwsgebeurtenissen die je zo, uh, van mij zo bijstaat. Die beelden ook van die, van die boerderij van bovenaf gemaakt. Al die politiewagens erbij, die kinderen. Nou, die ja, nou, als je werkt. over twintig jaar zegt de kinderen van Ruinerwold... weet iedereen nog precies waar het ja, over gaat. Ja. Ja. ja, en. Uh, Welke winkelketen mag zich de beste van het jaar noemen? Ach, mogen wij het bekendmaken? Ja, nee, ik mag het nog niet bekendmaken. Oh. Ja, wordt vanmiddag, hè, spannend, spannend. Het is de twintigste keer dat de prijs wordt uitgereikt voor beste winkel. Genomineerden zijn bijvoorbeeld Hema, Zeeman, Hunkenmuller. Nou, Radio 1. Maakte even een rondje in de winkelstraten en vroeg de mensen naar hun favoriete winkel. Oh, de beste wilkeken. De Gallegal. Waarom? Nou, alcohol. <lacht> en de koffieshop. En Japje. Ja, Japje. <lacht> Dat is geen winkel waar wij weten. Het geluid. Het geluid. Oh, wat geestig. Geert, goedemorgen. Goedemorgen, Mattie. Uh, het geluid is een megabedrag waard, uh, Geert. 51.600 ik... euro. Ja. En jij denkt te weten wat het is. Dat denk ik. Ja, maar ja, dat hebben er al zoveel gezegd, Geert. <lacht> ik weet het ik, <lacht> ja. weet het, ik weet het, ik weet uh, het. Ik gun het je van harte. 51.600 euro. Beste Geert uit Temboer, wat denk jij dat het is? Ik denk dat het een blusteken uh, uit de houder trekken is. Een blusdeken uit de houder trekken, alright? Yes. Het geluid. Ja, je ziet hem vaak in, uh, in keukens hangen, hè? dat is zo'n rode zak. Ja. Zitten twee koortjes aan, trek je aan. Ja. En jij denkt ja. dat dat het geluid is. Een blusdeken dat uit de houder trekken, ja. Ja, spannend. Beste Geert, de jury heeft meegeluisterd. En laat mij weten, Geert. Ja? Het is goed! Oh nee! Echt? Huh? Nee! Geert? Echt? Nee, dat ben je. Ik kon die ene hint niet plaatsen van het kleine café aan de haven, maar de rest wel. Ja, Geert, sorry ja. Dit is oh. zo'n voor ons. Dit blijft voor zo'n krankzinnig moment. Geert, je wint 51.600 euro. Je hebt het geluid geraden. Oh nee, en mijn collega's luisteren ook allemaal mee volgens mij. Want ik moest mijn baas ook bellen. Oh, man. lief. Oh, ik sta hier te veel helemaal ja, zo. Maar wij ook, we zijn hier met stomheid ja. geslagen. Ja. Het geluid oh, van die nee. muziek was een blusdeken uit een houder trekken. Gefeliciteerd, ja. Geert, 35 jaar uit Timboer. Ja, klopt. Oh man. Oh, oh man. Mattie. Ja. Ja. Uh, wat, ja, oké? Okay. Ja. Dank <laughs> je ja. Ik weet ook niet wat ik, ik moet zeggen, Geert. Nee. Je ik... wint zo ik... ongelooflijk veel geld. Ja. Oh man. Hé, en mag je heel even vragen, wanneer, wanneer is dit idee in je opgekomen? Wanneer dacht je dit is het? Nadat nou het uh, uh, jou of uh, zij van uh, dat melk is blussen. Ja? Met die laatste hint. Ah, oké. Okay. Ja, voor de duidelijkheid. De laatste hint was een stukje pittige chocoladetaart. Ja, die was wow. enorm pittig. Wow. Ja, die was enorm pittig. Toen moest jij melk drinken om het te blussen in mijn mond. En, uh, en toen, was... zei iemand, toen zei iemand van jullie blussen Ja, en toen en dacht ik, ja, ja. hoe, hoe blus je een vuur? Een soort van ja. per ongeluk gegaan, want wij weten natuurlijk ook niet wat het is. Nee. Uh, nee. Ja, Geert, ongelooflijk jongen. Ja, mijn eerste vraag is toch, je wint 51.600 euro, wat ga je ermee doen? Geen nou, wij zijn op zoek naar een woning, mijn okay. vriendin en ik, ja. en uh, ik denk dat het daar naartoe gaat. Ja, dat denk ik denk ook. Ik. Je kan niet ik weet het, maar die eerlijk gezegd niet, want ik had het niet verwacht. Nee, wij ook niet wij ook nee. niet. Nee. Van harte gefeliciteerd, ja, ja. Geert. Ja. Um, het filmpje van het geluid, als je wil zien wat het is... vind je nu op Qmusic.nl en in de app. Ja, en inderdaad, uh, die vierde hint konden we dan thuisbrengen. Er zijn natuurlijk meer ja. hints gegeven. Wat die betekende, dat hoor je zo meteen. dus uh, good. Het geluid is geraden voor 51.600 euro. Ja, Het was uh, de blusdeken uit een uh, houder trekken. Er zijn heel veel mensen en terecht die zeggen ja, wat betekenen dan al die hints? Nou, Laten we eens even doornemen. Ik heb hier namelijk een briefing gekregen van de jury en daarin uh, maken ze de, de hints nog even duidelijk. Als eerste hint moesten Mattie en Marieke origami vouwen. Een hint naar de blusdeken die opgevouwen in de hoes zit voor je hem eruit trekt. Ah, natuurlijk. Hint nummer twee. De zusjes van Wanrooi vormden de tweede hint van de jury. De twee accordeons die zij bij zich hadden... staan ook wel bekend als trekzak. <laughs> bij de handeling van het geluid trek je aan twee touwen... om de blussteken uit zijn zak te trekken. Zij speelden een nummer in het kleine café aan de haven. Ja, dat café is nog een kleine hint naar de blusdeken. Die is verplicht in de horeca. Dan hint nummer drie. Ja, wat waren toch die de schildpadden? De derde hint was een video van twee dekkende schildpadden. Als je de blusdeken gebruikt, dan dek je de brand af. Ja. En hint nummer vier, ja, die vierde hint die kwam in twee dozen. In de eerste doos zat een stuk cake die heel pittig was gemaakt. Vervolgens gaf de jury in de tweede doos een pak melk... om je mond mee te blussen. Wauw. Ja, jongens. Dat was hem. 51.600 euro. Geert die zit nog na te shaken in uh, Temboer. Ja, uh, Geert is een winnaar, maar er zijn ook mensen die dus niet hebben gewonnen. En die balen heel erg, zoals Emily. Die app bijvoorbeeld. Ah, ik ben BHV-instructeur... en ik hoor dit geluid elke dag. Oh, zo zuur. Zo zuur. Het geluid van Q-Music is geraden. Het filmpje vind je op Q-Music.nl. Wij gaan even ademhalen. Zometeen een nieuwe ronde, ja of nee. Naar de Google Dolls. Dit is Iris by Q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 Dan ben bij en Adrenaline. Die heeft namelijk een eindeloze lijst aan uh, toppings voor ons achtergelaten. Uh, Tom, pakken wij de eerste? Dat is goed. Komt ie aan. Sambal. 3, 2, 1. Nee. Nee? Nee. Ik dacht, ja, dat is wel pittig eten, joh. Nee, joh. Oh. Krakzinnig ingrediënt. Echt, waarom, waarom zou je iets zo pittig maken dat je er rood van aanloopt... dat je neus ervan begint te lopen? Het is vaak ook zo overheersend dat je het hele gerecht niet meer proeft. Ik word, oh. Mijn vriendin is er wel dol op, want die overal pepers in. Echt in de spaghetti, in de curry, in de wokgerechten. En dan zegt ze, nee, nee, nee, ik heb maar een halfje gedaan. Nou, ik krijg ik hey, niet weg. Weet je waar ik het lekker op vind? Op een tosti. Dat moet je proberen. proberen. Ja. Sambal op een tosti. Klein beetje sambal op het moment dat hij in het tosti-apparaat gaat. Zo'n vlamtosti. vind niet? je ook lekker. Maar. Dat weet je helemaal niet. Probeer het maar. <laughs> ik vind dat... Probeer ik, vind het het, maar ja, maar ik, ik hou niet van het pikante. Ja, je moet het opbouwen. Hè. Je moet ook niet in één keer heel hard gaan. Gewoon een Lekker. beetje als een drupje ergens erheen. Best wel, best of wel. Make, even mengen met mayo, hè, voor de beginners. Sambal met mayo. Oh, ja. Mijn vader flikkerde overal sambal overheen. Oh, ja? Overal. Maakt niet uit wat er op tafel stond. Zonder pot sambal naast. Ook. Een, maar toch niet in de middag ook. Tot poezen. Nee, maar het avondeten. Oh, het avondeten. Van uh, hutspot tot boerenkool tot de Chinees tot, tot macaroni. Overal, sambal. Dat was zijn dressing. Ja, ja. Ja, maar, ja. Op een gegeven moment pak je toch niks meer. Nee, je wordt immuun voor het effect. Ja, ja klopt. Ja. Uh, Annemarie, tweede pakker. Ja. Komt ie aan. Teletext gebruiken. 3, 2, 1. Ja, maar je hebt het nieuwslezen natuurlijk gebruik je teletext. Ik vind teletext heerlijk. Nou, ik, ik zit er niet zo vaak bij aan op de tv, maar ik heb nu de teletext app. Mm -hmm. En dan heb je lekker alles op een rijtje wat er uh, gebeurt in de wereld. En ik word helemaal blij als het allemaal lekker is uitgelijnd. Oh ja, dat betekent zeg maar dat er hele zinnen passen op één regel. Ja, dat die kop gewoon helemaal die regel pakt, weet je wel. En dat ze dan allemaal zo onder elkaar staan. Geluksmomentje voor nieuwslezers Precies. dat. Ik weet nog wel, vroeger had je die pagina... Volgens mij was het uit mijn hoofd was 316. Dat waren de televisieergenissen. Uh, daar konden mensen hun beklag doen. Oh ja. Er zaten zeg maar Angela de Jongs in We oh. Daar een brief sturen. En dat had nu bijvoorbeeld helemaal volgestaan. Het verhaal over, nou, ergenissen over, nou, noem een ene programma, maar niet uit wat. En uh, daar konden mensen dan, zeg maar, hun frustratie kwijt. Maar er stonden zulke ongelooflijk zure stukken. Maar hoe toe. kom je daar, dat tip je niet op jouw bediening, hoe kom je daar. Volgens de, mij moest je een brief sturen. En je kon ook chatten trouwens via Teletext. Er zaten ook nog vieze chatlijntjes op. Echt, Echt? waar? Via Teletext? Ja. Hoe tikt hij dan een we letter in? programma's. Nou, ik ga nu die app downloaden. Ja. <laughs> <Okay. laughs> uh, Joe, nog eentje, dat is de ja. laatste voor ons. Is het... een scheetje laten later op je werk. Three. Two, one. Ja. Nee. Ja, ja, we zijn toch allemaal mensen. Kom op, ik sta hier uh, acht uur op de werkvloer. Dat gebeurt gewoon. Wat ik wel doe nu is, want ik zit vaak op de redactie met Tom en uh, Kiki van de productie. Piepkleine redactie, is ja, dat? Ja, piepkleine redactie. En uh, voorheen zat ik daar alleen met Tom. Nou, dan liet ik gewoon alles gaan. Maar tegenwoordig zit daar een vrouw bij, Kiki dan. En uh, ja, dan hou ik het wel in. Dan loop ik even de gauw, zeg Ik zeg, ja, ga even koffie halen. Dan haal ik even een koffie. En dan is het even. En, en dan ga ik weer weg. Wat zo. fijn dat je er rekening mee houdt. Maar ik, ik, ik heb gewoon niet zo vaak zeg maar dat het zo dwars zit dat je, dat je hem moet laten. Nee, dwars niet. Maar laat het allemaal scheten, dat gewoon toch... Ja. Nou, Joey heeft wel echt een, wel een probleem, hoor. Want als ik met hem op de redactie zit, hij is echt, hoor, hij laat als een hele harde puffer en dan begint hij ook te lachen. Ja, hij is <laughs> hij ook trots op zijn eigen scheten. Ik kan steeds smakelijk lachen om een scheetje. Ja, nog even, dan is de trekjes aan mijn vinger. Weet je wel? Ja, dat, ja bijna wel. Dat, dat. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1 J, A, N, E, E Oh, als je net de radio aanzet, wij hebben toch een ochtend. Het geluid is geraden. We hebben de primeur gehad van de single van Joe van de show. Die ga je later deze ochtend natuurlijk nog een keer horen. Wij gaan even schone kleren aantrekken. Ondertussen, Tua Lipa fooling anyone. Music. Geert uit Temboer is 51.600 euro rijker. Hij heeft het geluid van Q-Music geraden. Je hoort over een paar minuten wat het geluid nou toch was... en uh, hoe de reactie van Geert was. We draaien natuurlijk ook voor 9 uur nog een keer... de nieuwe single van Joe Stegera van de show. En deze komt eraan. Van daar? Binnen een paar minuten.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 Nu alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. En gratis POBO-potje vitamine c 1000 capsules. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen. De Interpolis elektrakeuring is er voor alle ondernemers. Bestel direct op interpolis.nl Interpolis. interpolis. Glashelder. Wist je dat 67% van de werknemers niet weet waar ze terecht kunnen met mentale uitdagingen?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 Het zijn lastige tijden om mensen te vinden. Hoe krijg ik ze zover om voor mij te werken? Kijk eens verder dan alleen het salaris. Wat kun je nog meer bieden? Het onderzoek blijkt dat sfeer, leuke collega's en de mogelijkheid om je te ontwikkelen net zo belangrijk zijn. Daar valt vaak veel te winnen. Wil je meer tips over wat personeel belangrijk vindt? Kijk op abnamro.nl slash kennis van zaken. Kies voor Gaan.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 Eén minuut over acht. Het Q-music van nu.nl. Ja, goedemorgen, Rusland valt weer Oekraïnse steden aan. Het zou gaan om aanvallen met drones bij Kiev. Een stad in het zuiden van Oekraïne werd bestookt met raketten. Daarbij is een appartementencomplex geraakt. Over doden en gewonden is nog niets bekend. Ondertussen heeft de algemene vergadering van de VN... de illegale annexatie van vier gebieden door Rusland sterk veroordeeld. Bijna alle landen stemden vannacht in met een speciale resolutie daarover. Rusland was er niet blij mee. Na de stemming hield het land een boze Speech. Politie en justitie denken dat een man uit Eindhoven... achter de berichtendienst EncroChat zat. Dat is een soort WhatsApp voor criminelen. Hij is deze zomer opgepakt, samen met twee anderen, meldt Omroep Brabant. Twee jaar geleden lukte het de politie om mee te kijken op de dienst. En dankzij onderschepte berichten werd toen bijvoorbeeld... de Martelkamer in Bouwse Plantage ontdekt. Goed nieuws voor wie op zoek is naar een woning. De huizenprijzen zullen verder dalen. Volgend jaar met zo'n 2,5 procent. Voorspelt ABN AmroBank. Eerder werd nog gedacht dat de huizen weer duurder zouden gaan worden. De daling komt onder meer door de stijgende hypotheekrente. En de Mallorca-zaak gaat vandaag weer verder. En de nabestaanden van Carlo Heuvelman krijgen het woord. Carlo werd vorig jaar op het eiland mishandeld en overleed. Zijn vader, moeder en vriendin gebru zullen gebruik maken van het spreekrecht... vertelt onze rechtbankverslaggever. Ze zullen onder andere ingaan op het moment, denk ik... hoe het hun te oren kwam dat, dat Carlo er zo slecht aan toe was. Dus dat zal wel behoorlijk emotioneel worden. Er staan in totaal negen verdachten terecht. Tot nu toe is altijd onduidelijk wie er verantwoordelijk is... voor de dood van Carlo. En supermarkten stunten veel vaker met ongezond eten... dan met gezonde voeding, blijkt uit de nieuwe superlijst. Denk aan de aanbiedingen als 1 plus 1 gratis bij zakken chips... korting op bier of het snoep bij de kassa. De alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie... wil actie van de regering. De overheid nu moet ingrijpen... om echt verplichtende afspraken met de supermarkten te maken over de verkoop van meer gezonde producten... en minder ongezond eten en drinken. Storen bij Radio 1. Supermarkten zeggen zelf dat ze genoeg doen. Gezondheid. Het weer van Weerplaza, regenachtige ochtend. Vanmiddag wordt het juist wat droger. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen een beetje hetzelfde. Ik had expres mijn microfoon uitgezet. Niemand had het oh. gehoord. Ik zat enorm te blaffen hier. Verkeersinformatie van uh, Flitsmeister. Een uh, aantal vertragingen langer dan 20 minuten... want het is uh, druk op de Nederlandse wegen. Te beginnen op de A2, Eindhoven richting Utrecht... tussen uh, afrit sint michels Gessel en Waardenburg 16 kilometer. Vertraging van een half uur. De A4 Rotterdam richting Den Haag... tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk 9 kilometer. Daar is de vertraging een half uur... komt door uh, bergingswerkzaamheden. De linker rijstrook is daar ook dicht. Dan diezelfde A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer, 6 kilometer. Vertraging drie kwartier door een ongeluk. Er dus zijn er ook twee rijstroken dicht... En ook een lange file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Dordrecht en de Drechtunnel, 3 kilometer. Vanwege een ongeluk is de weg daar dicht. Je vertraging is daar een half uur. Dan de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Maasdek Oost en Rotterdam-Krooswijk, 17 kilometer. Vertraging van een half uur komt ook daar door een ongeluk. Inmiddels is de weg daar wel weer vrij. En dan naar de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Oosterhuit en industriegebied Avelingen, 17 kilometer. Vertraging ook daar een half uur. Dan de A28, Groningen richting Zwolle tussen de wijk en Stapporst 8 kilometer. Door wegwerkzaamheden kom je daar in een vertraging van 25 minuten terecht. En ook 25 minuten sta je vast op de A50-os richting Eindhoven... tussen Wegel Noord en Son en Breugel over 11 kilometer... vanwege een ongeluk daar. Dan wordt er geflitst langs de A2 in de richting van Utrecht bij 72,4. De A4 in de richting van Schiedam bij 61,2. De A30 in de richting van Bardenveld bij 12,4. De A77 in de richting van Boksmeer bij 9,3. En daar waren ze...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 Matti en Marieke. En als je, je nu afvraagt wat betekende dan al die hints Nou, dat gaan we later deze ochtend nog stap voor stap met je doornemen. Dit is Medusa en Bad Memories. You, you, you, you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 to do it again. Q-music. Zo, goedemorgen, acht 8 8 op donderdag de 13e van oktober. Show 888, seizoen 5 van Mattie en Marieke. Goedemorgen Tom. Morgen. is Seger van de show. Een bijzonder goedemorgen jongens. Annemarie, goedemorgen. Goedemorgen. Je hoorde het net, het geluid van Q-music is geraden door uh, Geert, 35 jaar, uit Ten Boer. Het geluid was een blusdeken uit de houder trekken wint een bedrag van 51.600 euro, jongens. Niet normaal. <laughs> Echt krankzinnig. Ik wil nog even gezegd hebben, wij zijn in gedachten bij iedereen die ook dit antwoord in zijn hoofd had. Want dan zit je partijtjes u te zijn. Oh. Ik zag ook een bericht van de ene Laurens de uh, hele ochtend die zei, uh, ja, ik had precies dit antwoord, maar ik ben me vergeten aan te melden. <laughs> nou, uh, qmusic.nl of op uh, de Insta-kanalen, daar zie je een uh, filmpje van het geluid, kun je het bekijken. Um, en Annemarie, je hebt ondertussen een andere soort van kijktip. Ja, zeker. Uh, vanavond is een uh, toch indrukwekkende documentaire te zien... op NPO 2, Lazy Duck. Ik heb hem al online mogen bekijken. En die docu gaat om, een, um, om de mysterieuze moord op een Nederlandse vrouw... op een zeilboot in 2015. Door is daar omgekomen. Wat is daar precies gebeurd? Nou, zij maakte op dat moment met haar man Peter... een grote reis met hun zeiljacht. Maar bij de kust van Colombia... Gaat het gruwelijk mis? Zij komt aan boord om het leven... als ze de kreef staat klaar te maken. Haar man Peter zegt, dit was een roofmoord. Er zijn gemaskerde mannen bij ons uh, aan boord gekomen, piraten. Maar de Colombiaanse politie gelooft Peter niet meteen. Er zijn geen sporen van geweld, die is niks uh, ja, en, uh, gestolen, niet van enorme waarde. Ze denken dat Peter de moord in scène heeft gezet. Nou, dat ontkent Peter. Maar ja, goed, een moord op zee, op een zeiljacht. Twee mensen, midden op zee, op ja. één boot. Er zijn geen getuigen. Ook in Nederland wordt Peter aangeklaagd... Voor voor de moord op zijn eigen vrouw. En die documentaire volgt eigenlijk die hele rechtszaak daarna... vanuit het perspectief van, uh, van Peter. Um, het wordt gefilmd ook in de rechtbank... en hier hoor je eigenlijk um, wat Peter zegt... over de impact van die beschuldiging. Het heeft ook uh, mijn, uh, zeg maar mijn leven ook verpest. Niet alleen het feit dat het is al erg genoeg natuurlijk dat ik daarna kwijt was. Maar dat ik mij moest weren tegen alle beschuldigingen... die door de wees, meest vreemde media bij mij te oren kwamen. Die beeldvorming uh, die, die is mij enorm uh, nagedragen. En hey, Wat is de status van die rechtszaak nu? Nou, hij is vrijgesproken hiervoor. Uh, godzijdank, zou je bijna zeggen. Want ja. je ziet ook echt wel een gebroken man. Je ziet ook wel een man die niet altijd evenveel emotie... Toont, maar goed, wat zegt dat? Moet je je voorstellen. Je verliest je vrouw. En daarna moet je sta je terecht voor moord op je eigen vrouw. Schrikkelijk. Ja, het is echt um, het is heel indrukwekkend uh, om te zien. Vanavond tien voor half elf, NPO 2. Tien voor half elf, NPO 2. Tom van Intercom, jij zat gisteravond voor de televisie. Voor ja. uh, Ajax-Napoli, Napoli-Ajax. 4-2 voor Napoli in de Champions League. En uh, ja, de, de Ajax-sporter had misschien nog een beetje hoop van... het kan niet zo erg worden als de Duitse wedstrijd Toen werd het uh, 6-1 voor Napoli. Maar ja, na drie minuten stond Ajax met 1-0 achter... en na een kwartier werd het al 2-0. Toen hadden ze eigenlijk nog geluk dat Napoli een beetje gas terugnam. Uh, de ochtendkranten zijn ook niet mals. De Volkskrant schrijft... voetballende mannen uit Napels versloegen de schooljongens op reis van Ajax. AD Sportwereld heeft over een afstraffing. Het rammelt aan alle kanten bij de Landskamp. Kampioen. En dan hebben we de Telegraaf nog niet gehad, want die zijn begonnen hoor. Valentijn Driessen met name, die schrijft teksten als... Ajax is een B-merk geworden, het lachertje van de Champions League. En er is een fluwelen revolutie nodig, waar die mee doelt... ja, besturen, moet, daar moeten veranderingen in komen. Ja, wat mij het meest zorgen maakte, was toch een beetje de verdediging. Remco Pasveer bijvoorbeeld, stond hoog op het lijstje bij Louis van Gaal... om keeper van Oranje te worden. Die krijgt gewoon in twee wedstrijden 10 doelpunten om zijn oren. Och. En ook Daily Blind, ja, uh, ook verdediger, wordt... Vaak van gezegd, ja, die wordt wel wat oud en moeilijk, moeilijk. Die kwam gisteren er ook niet goed uit. Bij die 2-0 stond hij niet goed. En bij de 4-2 ja, maakte hij echt een blunder. Dit zei hij erover in de persconferentie. Ja, persoonlijke fout. Ik wil hem afkappen. De eerste helft uh, draait ook een keer goed naar voren... en denkt de spits dat ik hem speel. Ik wilde nu hetzelfde doen en ja... Uh, yeah. Ja, dat, dat, dat, dat, dat pakt verkeerd uit en dat mag mij niet overkomen, maar dat uh, redelijk ik zelf ook wel. Hey, wordt dit nog in verband gebracht met zijn gezondheidsproblemen van een tijdje geleden of helemaal niet? Nee, dat niet, dat niet. Het gaat er meer gewoon om dat Daily Blind... Ja, die wordt een dagje ouder. was nooit de snelste. Alleen nu wordt dat wel pijnlijk zichtbaar op het hoogste niveau. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Joe Stegère van de show, goedemorgen. Goedemorgen jongen. Het is uh, zo'n bijzondere ochtend, het geluid is geraden. Maar vanochtend om zes uur waren we allemaal zo gespannen. Want het is gebeurd, jouw eerste single is uit. We hebben de primeur beleefd. Ja. Ja, absoluut. Ik, uh, ik denk dat ik de komende dagen niet goed op een stoel kan zitten. Want er zijn heel veel veren ingestoken. Ja, dat kan je wel zeggen. Tommy, je hebt even een selectie van wat er is binnengekomen vanochtend al om zeven uur. Heel veel leuke reacties van onze luisteraars. Delphine die schreef bijvoorbeeld: Ik houd absoluut niet van dit soort muziek. Maar ik vind dit geweldig. Goed gedaan, Joe. Anja die zegt: We gaan de, deze opnemen in de kantine-playlist van de voetbal. Oh, oh ja, zo'n liedje is het echt ja. wel, ja. Dat is toch wat je wil, hè? Uh, Bas Meijer die zegt: Wat een geweldig leuk nummertje. Ik ben ook niet helemaal van de Hollandse tong. Maar ik zie dit echt in een appige voorbij Komen. En uh, ja, ook veel vragen die binnenkomen. Bijvoorbeeld van Maarten, komt dit liedje ook op Spotify. Ja, hoe zit dat allemaal? Nou, kijk, we gaan straks. Dus uh, dit is een goed moment om nu nog even al te plannen waar rij ik straks. Want je wil eigenlijk je auto straks langs de kant zetten. Dat je even bij een benzinepop kan stilstaan. Dat je even de vergaderruimte op je werk hebt gereserveerd. Met een grote beamer. Want ja. kwart voor negen gaat de, gaat de clip in première. Dan, uh, ja, dan gaan we die hier ook. Kan je hier op uh, via Qmusic.nl op Kijk Live kan je dat uh, dan bekijken. Via de app. Via de app kan je dat dan allemaal zien. Ja, dan gaat, dan gaat de clip waar jullie dus ook allemaal een rol in hebben. Ja, uh, die gaan we dan zien. Ja, ik ben slechts uh, anderhalve minuut op de set geweest. Dus ik ben benieuwd hoeveel seconden ik te zien ben. Maar ja. goed, het is jouw liedje. Het gaat ook om jou. Ik heb uh, gisteren de clip al gezien. Uh, ja, nou, je, je merkt het vanzelf. Laten ja. we dat zo zeggen. Hey, en je wil nog even een shout-out naar jouw mentor eigenlijk. Ja, absoluut. Want weet je wat het is? Uh, uh, uh, ik krijg superveel complimenten. Daar ben ik hartstikke blij mee. Maar ik heb echt gewoon ja, echt mee mogen kijken met een paar grote jongens. Ik heb, René Karst heeft mij geholpen met ja, de melodie maken. Een beetje de componist. Uh, dan heb je man in de studio die dan alle instrumenten verzorgt. Ja. Frans Duits die me advies heeft gegeven. Dus echt nog een grote shout-out naar die, die mannen... Die, ja, die me ook geholpen hebben met deze track. Mocht je hem nou gemist hebben vanochtend om uh, 7 uur... we gaan hem uh, nou, rond de kwart van 9 dus nog even draaien. En de, zorg dat je op een rustig plekje zit. Inderdaad, auto langs de kant. Of zorg dat je inmiddels op je werk bent. Want ja. er gaat dus ook de clip in première via Qmusic.nl. En de app. Het is kwart over acht op donderdagochtend. En dit is een hele mooie van Whisky van van Charlie Puth. See you again by Qmusic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 The gray. I'm walking away from all of my demons.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 Black Music en Bright Eyes, het is uh, 8 voor half 9, Matty hier. Ik heb nog een leuke uitdaging voor je. Zorg dat je terechtkomt in een rijtje van deze namen. Arjan, Jolanda, Tonio en Jonathan. Dan denk je misschien, maar waarom zou ik dat willen? Nou, het zou goed nieuws betekenen, want dit zijn allemaal mensen... die een negendaagse reis naar Curaçao hebben gewonnen. Morgenochtend tussen 6 en 10 geven we de allerlaatste reis weg. Wil je naar Curaçao? En met wie? Laat het weten via Qmusic.nl, daar kun je je aanmelden, of de app. is Chris Brown and 3 Times Yeah. is geraden. Wat zeg je nou? Jazeker, het geluid is geraden. Feliciteren Geert uit Temboer met 51.600 euro. Dat won hij een uurtje geleden. Het was een blusdeken uit een houder trekken. Het filmpje vind je op qmusic.nl of op Instagram. Zoek daar op qmusic.nl. Ja, wat de reactie was van Geert toen hij hoorde dat het goed was... dat hoor je zo meteen. En we gaan natuurlijk stap voor stap alle vier de hints met je doornemen. Want wat had dat allemaal te betekenen?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 FBTO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 Vier de winter op zee met MSC Cruises. Ontdek de Caribbean, de Middellandse Zee, de Rode Zee of de Emiraten. Boek nu en bespaar tot 20% op uw wintercruise. Ga naar uw reisagent of msccruises.nl Zings heeft de schoenen volgens de laatste trends. Kijk op zings.nl Als ondernemer zorg je goed voor je bedrijf.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 wil jij deze winter heel veel zon, zee en strand? Pak dan je koffers en ga voordelig naar de zon met Corendon. Turkije vanaf 279 euro. Naar de zon met Corendon. Moeilijk om goed personeel te vinden? Ik vind makkelijk. Irritant makkelijk. Hier, weer een. Ah, kappenauw. Werkzoeken.nl. Jij zoekt. Wij vinden. Vlieg met Corendon naar de Canarische eilanden. Nu vanaf 299 euro. Corendon. Soms zit het in de kleine dingen.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 Profiteer nu van 25% korting op alle horizontale jaloezieën, ook op maatwerk.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 Morgen twee minuten over half negen. Dit is Kim Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. Het is echt heel druk op de Nederlandse snelwegen. Meer dan 700 kilometer file. Je krijgt de plekken waar je langer vaststaat dan 20 minuten. Dat is op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Twello, 13 kilometer. Vertraging 25 minuten. De A2, hoog en richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg, 15 kilometer. 25 minuten vertraging daar. De A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. Dat is een lange daar, 8 kilometer. Je vertraging is anderhalf uur. Komt door bergingswerkzaamheden. Er zijn ook twee rijstroken dicht. Omrijden kan via de A5. Naar verwachting is dat rond negen uur daar weer opgelost. Dan naar de A12 in de haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Knoopend Oude Rijn. 25 kilometer file. Je vertraging is een uur. Komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. De A16 breda richting Rotterdam. Tussen Knoopend Zonswil en Dordrecht 11 kilometer. Vertraging een half uur. Dan naar de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Maassluis en Rotterdam-Krooswijk 13 kilometer kilometer. Vertraging een half uur. Komt door een kapotte auto. De rechte rijstrook is daar dicht. Diezelfde A20, maar dan Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam Noord. 12 kilometer. Vertraging van 30 minuten. Komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. A27. breda richting Gorkum. Tussen het Hooipolder en Werkendam. 12 kilometer. Vertraging kan daar oplopen tot anderhalf uur vanwege een ongeluk. En daar is de linker rijstrook dicht. Dan de A28. Groningen richting Zwolle. Tussen de wijk en Staphorst. 8 kilometer. Vertraging van een half uur. En de de laatste A29 bergopzoom richting Rotterdam... tussen Afrit Dorp en Wagendrecht 11 kilometer. Vertraging 25 minuten vanwege een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan wordt er geflitst langs de A2 in de richting van Utrecht bij 72.3. Langs de A4 staan ze in de richting van Den Haag bij 53.3. De A15 richting de Maasvlakte bij 44.9. De A30 in de richting van Barneveld bij 12.4. De A77 in de grens van uh, richting de richting Boksmeer bij 9.3. En... Nou, daar waren ze. Kijken we even naar het weer. Ja, het is dus een regenachtige ochtend. Vanmiddag wordt het droog, 13 tot 16 graden. Morgen is een beetje van hetzelfde. Het laatste nieuws krijg ik van Annemarie. Ja, goedemorgen. We beginnen met niet zo goed nieuws uit de natuur. Want het gaat niet goed met de wilde dieren op de wereld. staat in een alarmerend rapport van het Wereld Natuurfonds. De afgelopen 50 jaar is het aantal zoogdieren, vogels en vissen... met bijna 70 procent gedaald. Het gaat het hardst in tropische gebieden... Die de daling komt onder meer door vervuiling, landbouw en overbevissing. En er moet nu iets gebeuren, zegt WNF. Veel mensen die vannacht bij Pernis, bij Rotterdam, reden... zijn flink geschrokken. Er was daar namelijk een 90 meters hoge vlam te zien. Het ging om een fakkel bij de Shell-raffinaderij... Oorzaak, een technische storing. Er wordt nu afgefakkeld, maar dat gaat nog eventjes duren, zegt de Milieudienst. Er zijn nu al wel ruim 150 klachten binnengekomen over stank en geluidsoverlast. Zo, het leek wel het decor van zo'n oude science-fiction-film uit de 80's... Ja. Weet je wel, met Arnold Schwarzenegger of zo. Een beetje Total Recall-achtige beelden waren het. Ja. Bekende Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet 1 miljard dollar betalen... aan de nabestaanden van de schietpartij op de Sandy Hook school. Die schietpartij was in 2012. Jones moet het geld betalen omdat hij jarenlang volhield... dat de schietpartij in scène was gezet. Zo zouden zelfs de rouwende ouders volgens hem zijn verzonnen. Nou, dat zorgt er ook weer voor dat de nabestaanden werden bedreigd. Een jury heeft nu bepaald dat het afgelopen, afgelopen moet zijn met zijn verhalen. Het is de tweede keer inmiddels dat hij miljoenen zaken over zijn complottheorie verliest. Hij gaat nog wel in beroep. Ja, nieuws uit Den Haag, want binnen het kabinet blijkt er al weken... discussie te zijn over wie er nou straks naar het WK voetbal... in Qatar moet of niet. De Telegraaf schrijft erover. Het ligt nogal gevoelig. Ja, vorig jaar nam de Tweede Kamer nog een motie aan... om geen delegatie naar Qatar te sturen, vanwege de mensenrechten daar. Nou, de VVD wil nu toch het liefst dat de koning, premier Rutte... of een minister er naartoe gaat... Maar D66 en ChristenUnie zitten daar niet op te wachten. Volgens hen is voetbal geweldig, maar zijn mensenrechten belangrijker. Het is zo'n ongelooflijk hoofdpijndossier, dat WK daar. Daar kun je eindeloos over blijven discussiëren. Dat is echt is zo lastig, joh. Ja, het is lastig. Want als je daar bent, op welke manier ga je daar dan een statement maken, is natuurlijk ook weer ja. de vraag. Maar natuurlijk eerder wel in het nieuws dat uh, grote sponsors uh, er niet heen gaan. Hè. Dus sponsoren die van, van het WK die zeggen we sponsoren wel, maar we gaan er in ieder geval niet heen. Dus het is een beetje de vraag uh, wat er uh, gaat gebeuren. Ja. Ja, in de coronatijd, we kennen de beelden misschien nog goed... de legenschappen met, van wc-papier, toen werd er flink gehamsterd... nou, dat is nu ook weer een beetje aan de hand. Och. komt dan door de oorlog in de Oekraïne, de sancties tegen Rusland. Dat zorgt wereldwijd niet alleen voor hogere productiekosten. Veel papier komt uit Rusland. Maar dan wordt het ook moeilijker om het wc-papier te vervoeren. Nou, daardoor worden de wc-rollen nu al een stukje duurder. En de rollen zijn ook wat dunner... Heeft je nou één of twee gaten? Ik zeg niks. Het geluid. Het geluid. Ja, een uurtje geleden, iets na half acht, gebeurde er dit. Beste Geert uit Temboer, wat denk jij dat het is? Ik denk dat het een blusdeken uh, uit de houder trekken is. Een blusdeken uit de houder trekken. Het geluid.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 Oh, ik zag je te trillen, maar ja, zo. Maar wij ook, we zijn hier met stomheid <laughs> ja. geslagen. Oh man. Oh, oh man. Mattie. Ja, dat was vanochtend iets na half acht. Het zou je maar gebeuren, joh. 51.600 euro. Er zijn heel veel mensen die vragen nu in de appbox... Ja, wat hadden dan al die hints te betekenen. Nou, ik heb hier even een, een briefing van de jury. Daarin wordt het uitgelegd. Hint 1. Als eerste hint moesten Mattie en Rieke origami vouwen. Een hint naar de blusdeken die opgevouwen in de hoes zit... voor je hem eruit trekt. Hint nummer 2. De zusjes van Wandroy vormden de tweede hint van de jury. De twee accordeons die zij bij zich hadden... staan ook wel bekend als trekzak... Bij de handeling van het geluid trek je aan twee touwen om de blusdeken uit zijn zak te trekken. Dan hint drie. De derde hint was een video van twee dekkende schilpadden. Als je de blusdeken gebruikt, dan dek je de brand af. En de vierde hint kwam in twee dozen. In de eerste doos zat een stuk cake die heel pittig was gemaakt. Vervolgens gaf de jury in de tweede doos een pak melk om je mond mee te blussen. <laughs> Gefeliciteerd, Geert uit uh, Temboer. En wij hadden al zo'n hysterische ochtend... want vanochtend is die in première gegaan. De single van Joe Cessera van de show, Ja Jij. We hebben nog niet alles gehad... want zometeen gaat namelijk ook nog een keer de videoclip in première. You. sounds better with you. Are we part of friends? There's so much that I wanna say. But I gotta hold back. So scared, how you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 Music and I wanna dance with somebody. Het is donderdag 13 oktober. Het is vandaag de dag van twee mensen: geert uit een boer, die het geluid geraden heeft en Joe Stegere van de show, die ons verblijft met eigenlijk ja, een nieuw geluid. Namelijk het geluid van zijn uh, allereerste single, Ja yeah, Jij. Yeah. We hebben vanochtend uh, de première gehad. ja, En kijk, Joe, we kennen jou, dus het is natuurlijk een beetje wij van WC 1 Objectief ja. blijven is toch ook een beetje lastig. Ik heb er vanaf het begin in gegeloofd, maar ik ben echt heel positief verrast. Tom, wij zijn toch echt onder de indruk. Ik had het niet verwacht, maar ik vind het echt wel leuk. Ik vind het echt wel leuk. Liedje Annemarie was ook heel positief. Ja, ik vind dit nummer heeft alles wat een, uh, wat een volkliedje Inzicht moet hebben. Ja, gewoon ah, jongen, alles zit erin. Het is bijna te positief. Maar in het nou ja, dankjewel. Hey, ik nou. vind het echt. Jij verdient één grote Hosanna. Nou ja, jongens, ja. ik ga vanavond niet meer slapen... en kan niet meer zitten van de veren, dat weet ik wel. Ja. Hey, het is hartstikke mooi. Uh, wij gaan hem natuurlijk uh, nog een keertje draaien nu... maar er is ook nog een soort van icing on the cake... want uh, de clip gaan we erbij zien. Ja, ik heb, ik heb ervoor gezorgd dat de clip er nu ook aanhangt En uh, ja, die gaat dus nu eigenlijk in première. Jullie hebben ook allemaal nog een rol gehad in mijn, in mijn clip. Waarvoor ja. dank nog dat jullie ja. tijd en moeite uh, erin hebben gestoken. Uh, maar ja, dan, dan nu is het moment. Ik denk dat de mensen even de auto's nog langs de kant moeten zetten. Ik hoop dat de beamer... Goed aanstaat. Uh, <lacht> ja, dit wil je meemaken. Hey, en vergeet niet, er zitten ook heel veel luisteraars van dit programma in. Er zitten ontzettend veel luisteraars in. We hebben een hele grote groep figuranten gebruikt. Uh, ja, ook allemaal nog applaus waard. Maar ja, ja, ja, ja je gaat zien wat, uh, wat alle rollen hebben gedaan. Nou, mocht je in de gelegenheid zijn, ga naar de Q-Music app, klik erop kijk live of via Q-Music.nl. Hier is de première van de clip. Joe kon er nog één keer zelf aan. Dit ben ik, Joe Stagiair van de show met mijn nieuwe single, Ja, jij! vroeg als net de wekker gaat, dan voel ik me goed, want daar ben jij. drukke dag, we leren om. De eerste zeer van de show oh met zijn single Ja Jij. <laughs> ja Hier moeten we ook opnieuw even van bij komen, Joe. Ik, oh, jongens. Even kijken. Wat reacties hier binnenkomen via de Cubus cap. Uh, mooie trilling in je stem, Joe. Blijf <laughs> lekker hangen, dit nummer, hoor. Uh, vanochtend was ik nog aan het twijfelen. Dat zegt Jeroen Zuidberg. Maar hoe vaak je hem hoort, hoe mooier hij wordt. Uh, Inge de Jager, die zegt... Ja, dit is geweldig. Zingt hij nou echt... Net als mijn lengte kom ik niks tekort. Exact, exact. Ja, ook zelfspot is uh, Joe niet vreemd. Uh, Joe, wat een leuk, gezellig nummer. Ik ben fan. Het is echt een uh, kroegnummer. En uh, Jeroen Visser die vraagt nog, hey Joe, wat een leuk clippie. Wie lag er in de clip naast jou in dat bed? Hashtag, ik vraag dit voor een vriend. Ja, uh, nee, ja, uh, mijn lieve vriendinnetje Ot, die moest gewoon die dag aan het werk tijdens de opname. Dus ik had een stand-in Ot. Uh, dat was een hele korte, maar hartstochtige uh, liefdesrelatie hier ja. voor die dag. <laughs> en uh, ja, ja, zij heeft uh, Ot gespeeld. Hey, wat, een, uh, wat een geweldige clip. En wat ben ik trots dat ik erin zit, uh, Joe. Nou, ik wil jullie bedanken, want uh, het maakt het. Het, is, uh, het maakt het helemaal af. Je vindt hem nu op uh, Instagram, mocht je hem gemist hebben. Check even Marieke. Daar vind je de clip. Hey, en ik wil je nog ook even aan iets anders helpen herinneren. Ja. Ik hoorde jou namelijk afgelopen dinsdag bij Domien in de Middagshow. Luister even mee naar wat er toen is gezegd. Nee, hey, Kijk, Joe, ik wil iets voorstellen. Uh, en ik doe dat normaal nooit. Omdat uh, zelfs bij de grootte uh, der aarde het nooit per se beter is. Maar in jouw geval ja. is het misschien wel goed om echt een, een ultieme vuurdoop die donderdag te beleven. ja. Zou je hem hier live willen doen, donderdagmiddag? Um, ja, maar ja, nee, ja, maar Do, als dat is wat het is om, om bij jou langs te mogen komen... Ja, dat is het. Dan ga dat ik is, is, is is heb uh, donderdag live ja. bij jou doen in de middag, middagshow. Ja. ja, dit was afgelopen dinsdag. Hoe denk je daar nu over? Ik heb zoveel spijt dat ik ja heb gezien. Maar ja. wel doen. Echt waar? Echt waar? Ik ga vanmiddag live bij Do die trek doen. Alleen, ik, ik, ik, ik ja... Ik ga straks echt nog even zangles nemen, dan ben ik serieus. Ik, ga, ik heb een afspraak gemaakt, want ja, ja, dit wordt voor het eerst live. Ik ben echt, ja, ik weet helemaal niet of ik dat kan. Oh, wauw, misschien is dit één brug te ver, maar goed. We gaan het horen vanmiddag tussen 4 en 7 bij Domine in de Middagshow. Music and Young Right Now. Ik heb dit altijd al een keer hardop willen zeggen, maar wij hebben geheime tapes. Klinkt altijd zo indrukwekkend als je ja, dat zeggen. Ook een beetje vies. Ja, klinkt ook een beetje smerig. Uh, wij gaan de opnames laten horen van uh, wat mannelijke luisteraars van uh, dit radioprogramma. Die hebben gisteren stiekem hun vriendin opgenomen. En dat was een opdracht van ons. Hoe dat zit hoor je zo meteen. En deze opwarmen voor het foutuur. Komt eraan, binnen een paar minuten. In het verkeer zit je niet op je telefoon. Ik ga nu rijden, ik van mono. Mijn niet appen. Wat eten we vanavond? Mijn niet appen. Die computer loopt weer vast. Mijn niet appen. Hé, hey, je broodrommel ligt hier nog. Mijn niet appen. Hé hey bro, kom je nog trainen? Mijn niet appen. Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij mono en kom veilig thuis.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 Voor wie geboren is met twee rechte handen en gereedschapsdag als speelgoed... is er warmteservice voor al jouw verwarming, sanitair en installatiemateriaal. Want een installateur wordt je niet, dat ben je. Warmteservice. Altijd al toverkracht willen hebben? Kijk dan snel op Bel Simpel. Daar vind je namelijk de nieuwe Google Pixel 7 en 7 Pro.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 In het seizoen van Ice Road Rescue... zijn deze vrachtwagenchauffeurs klaar om de natuur te bedwingen. Oh, I'm ready for new challenges. Vanaf zondag 16 oktober, 8 uur, National Geographic. Now the best team is together. Hé hey schat, ben je nou nog steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd. e-boekhouden.nl Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Klaar. Voor een nieuw ijzig seizoen. Bring it. On. Ice Road Rescue. Vanaf zondag 16 oktober 8 uur National Geographic op kanaal 18. Er even tussenuit, shoppen, de natuur in of begon genieten. Kies voor een onvergetelijk verblijf bij Amrad Hotels. Ga voor de beste prijs naar Amradhotels.nl Slash Radio.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 Twee minuten over negen. Het Nieuws van nu.nl. Krijg je van onderweg. Ja, goedemorgen. Grote namen aan de beurs bij Gassenenquête. Vandaag moeten premier Rutte en ook de topman van Shell, Ben van Beurden, verscheiden voor de parlementaire enquêtecommissie. Die onderzoekt onder andere hoe er met Groningers is omgegaan bij de gaswinning in hun provincie en de bijkomende schade. Gisteren was het de beurt aan staatssecretaris Veilbrief. Hij vertelde dat hij met veel Groningers heeft gesproken en dat het vertrouwen weg is. Het is niet veel sentimenteel te doen, maar ik vind dat gewoon ik bedoel als een burgers hun overheid niet vertrouwen ja dat is ongeveer wel het ergste wat er is als ze horen bij de NOS Goed nieuws. Voor wie op zoek is naar een huis. De huizenprijzen zullen verder dalen volgend jaar met zo'n 2,5 procent. Voorspelt ABN. Eerder werd nog gedacht dat de huizen weer duurder zouden worden. Ja, en die 2,5 procent lijkt zelfs nog aan de voorzichtige kant... zegt ABN AMRO bij Radio 1. Maar ja, Het is natuurlijk een hele onzekere situatie hoe die economie zich verder ontwikkelt. Uh, mocht die recessie zwaarder zijn dan dat we nu voorspellen... dan kan het zomaar zijn dat de prijzen verder zullen ja. dalen. Ja, De daling komt verder ook door de stijgende hypotheekrente. Vandaag begint het proces tegen drie nieuwe verdachten in de moordzaak rondom Peter R. de Vries. Het gaat om tussenpersonen. Je hoort onze misdaadsverslaggever. Een van die uh, mannen wordt verdacht dat hij een aansturende rol heeft gehad. Hij zou uh, telefonisch in contact hebben gestaan met de uitvoerders van de moord op Peter R. Uh, en de andere personen worden verdacht van het filmen van de Vries nadat nou, hij was neergeschoten. Het ja, was een bijzonder werkdagje gisteren... voor een kraanmachinist in het Drentse Nooit Gedacht. Hij vond namelijk per toeval een reusachtige kei... van bijna 2 miljard jaar oud in de grond. Gebeurt vaker, maar ze zijn bijna nooit zo groot als deze. De machinist vertelt erover bij RTV Drenthe. Ik denk, van ja, die, die ligt me gewoon in de weg, die ligt te hoog. Dus ik begon hem wat vrij te graven. En hij werd maar groter en maar groter... Het gaat trouwens om een nebulitische migmatiet van 6000 kilo. Het Hunebedcentrum zou hem nu graag willen hebben... maar waarschijnlijk krijgt hij een woonplekje in de wijken waar hij is gevonden. Dat is echt dubbele woordwaarde, hoor. Het weer van Weerplaza. Het is regenachtig nu, herfstachtig. Vanmiddag wordt het wel weer wat droger. Het wordt een graadje of 14. Morgen een beetje hetzelfde. Eerst informatie van Flitsmeister. Het is echt nog druk op de Nederlandse snelwegen. Je krijgt de plekken waar een vertraging is vanaf 25 minuten. Dus op de A2 nog een bos richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Warneburg. 14 kilometer, vertraging van een half uur. A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Benelux en de A15 richting Europort en Den Hoorn. 12 kilometer, vertraging van een half uur. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Velzen en Amstelveen Stadshart. 17 kilometer, vertraging van een half uur. De A10, de nieuwe meer richting het Watergaansmeer... tussen Amsterdam-Hemhavens en de Zeeburgtunnel, 5 kilometer. Vertraging is 50 minuten, het komt door een ongeluk. Er is daar slechts één rijstrook open. Dan de A12, Den de Haag richting Utrecht, tussen Gouda en Harmelen, 18 kilometer. Vertraging is 35 minuten, het komt door een ongeluk. De A16, Breda richting Rotterdam, tussen Breda, Noord en Dordrecht... 9 kilometer, vertraging daar 35 minuten. A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen de Gouwe en Rotterdam-Noord... 15 kilometer, vertraging van een half uur komt ook daardoor een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. Dan de A27. Breda richting Gorkum Tussen Oosterhout en Werkendam. 14 kilometer. Vertraging kan oplopen tot anderhalf uur. Komt er een ongeluk. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. De A28 tot slot Zwolle richting Amersfoort. Tussen afrit Ermelo en knooppunt Hoevelaken. 18 kilometer. Vertraging van 35 minuten. Dan wordt er geflitst langs de A2 in de richting van Amsterdam bij 37,5. De A2 in de richting van Utrecht bij 72. De A4 staan ze richting Leiden bij 11,6. En richting Den Haag ...bij 53,3. A6 richting Muidenberg bij 72,8. A15 staan ze twee keer. Eén keer in de richting van Rotterdam bij 44,8. En één keer in de richting van de Maasvlakte bij 46,1. A30 in de richting van Barneveld bij 12,3. A59 richting Den Bosch bij 156,3. En de A77 staan ze in de richting van Boksmeer bij hectometrabal 11,1. Het geluid van Q-Music is geraden. Ik denk dat het een blusteken uit de houden trekken is. Het is goed. Oh nee! Echt? Nee. Echt? Echt? Nee, dat mee. Je wint 51.600 euro. Je hebt het geluid geraden. Oh ik sta je te trillen mijn ja, zo. Bekijk nu de video op QMusic.nl QMusic. en Marieke. Ja, een blusdeken uit de houder trekken. Dat was goed. En dit is fout. Dan Hartman. Realize my fire. Verdacht.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 Take your music and come around again. Zo, goedemorgen. 13 over 9 op donderdag, de 13e van oktober. Show 888 seizoen 5 van Matthew Brieke. Goedemorgen, Tom. Morgen, Joost, het jaar van de show. Een hele goede morgen, jongens. Alle goedemorgen. Morgen. Hey, Joost, sinds uh, 14 minuten staat jouw uh, single op Spotify, op alle grote streamingsdiensten. De clip is te zien op YouTube. Het is niet normaal, overal is het nu te bekijken. Als je zoekt op uh, ja, jij, dan, uh, dan popt hij naar boven. En het zou natuurlijk leuk zijn als onze luisteraars het liedje veel gaan streamen. Ja, ja, want, ja, dat is natuurlijk wel nodig om er een hit van te maken. Maar ik ben gewoon vooral benieuwd naar alle reacties. Dus, dus ga hem kijken, ga hem streamen en, en ja, laat me weten wat jullie ervan vinden. Een half uurtje geleden is ook uh, de clip in première gegaan. Die vind je dan weer op @matti_marieke op Instagram. Ja, jongens, gisterochtend uh, vertelde ik hier dat ik uh, afgelopen weekend een beetje getoe had... Met mijn allerliefste Jamie. Wat een beetje hommelus. Dat gebeurt de beste. Uh, maar ik zat toch een beetje met een uh, knoop in mijn maag. En ik dacht, uh, ja, ik moet dit goed maken. Nou, ik had de lat hoog voor mezelf gelegd. Ik moet eerlijk zeggen, ik kwam er niet helemaal uit. Toen dacht ik, een bos bloemen. Voelde een beetje als the last resort. Voelde een beetje als the oldest trick in the book. Ik vond het een beetje makkelijk. Maar ik had de impact daarvan totaal onderschat. Ik ben de hele maandag eigenlijk op handen gedragen. We hebben haar gisterochtend uh, ook nog even gebeld. Toen zei ze dit... Weet je wel, ik, ik denk ook gewoon dat het een beetje de timing was. Waar jij misschien genees iets aan kon doen. Mm. Los van dat je heel goed wist waar Robbie de bloem was gestuurd. Ja, ja, zeker. Maar um, ik was helemaal nat geregend. Uh, ik kwam thuis. De boodschappen stonden nog op het aanrecht. Ik ging uh, stampot eten. Mijn zoon wilde lieve macaroni. Uh, en hij kon <lacht> geen filmpje vinden op de iPad. Je kent het wel. Ja. En toen... Ging dus de deurbel. En dan schieten er eerst allemaal dingen door je hoofd. Van, oh, god, niet ook nog bezoek. Of het gaat dan een beetje mis in je hoofd. Ja. En dan staat daar dus zo'n meneer. Ja. Met een enorme bos bloemen. Nou, wat een geluk. Ja, en dat deed ons afvragen: Onderschatten mannen de kracht van bloemen? Tom van Intercom, wij hebben gisteren wat mannen hier de opdracht gegeven... om bloemen aan hun vrouw dan wel vriendin te geven. Zeker, en om dat dan uh, stiekem op te nemen. Tenminste, de reactie van de vrouw. Precies. Uh, ze hebben de telefoon in opname stand gezet en hebben de bloemen gegeven. Wij beginnen met Bert. Uh, Bert is luisteraar van dit programma. Die heeft een bloemetje gehaald voor zijn vrouw, José, van 55 jaar. Hij zegt er zelf bij, het was mega lang geleden dat ik een bloemetje had gekocht. Luister mee, dit is de geheime opname van Bert. Wat is dat nou? Mooi. Ja... Yeah. Hoezo? Ben ik dan maar benieuwd? Hè? Ben ik dan maar benieuwd? Kom, kom. Zomaar? Oh, daar gaan we dan. Zomaar. <laughs> ik, vind dat, ik vind dat die achterdocht zoveel zegt, bij, de, uh, bij die lieve José. José gauw er niks van? Nee, die denkt, die komt zo meteen met heel slecht nieuws. <laughs> ja, dat is toch de totale verbazing. Uh, even kijken. Uh, Max de Hommel die heeft een bloemetje gekocht voor Gwen. Gwen is 27. Hij kan zich niet meer herinneren wanneer hij überhaupt voor het laatst bloemen heeft gekocht. Luister mee, geheime opname van Max. Ja. Nee, echt. Nee. Dat is wel echt fijn hoor. Waarom? Is het gewoon een spontaan? Nee, Lillie. <laughs> nee, ik krijg het van een klant. Nee, dat heb ik echt. Nee, Lillie. Nou, Lillie. Zeg maar, als dat niet is. Ik schrik er zo van dat die vrouwen allemaal zo schrikken. Ja, ik denk dat we wel kunnen concluderen, want we hebben dit onderzoek gedaan. dat wij als mannen te weinig een bloemetje geven aan onze partner. Ja, de, de les hieruit is vooral: mannen, wij zijn niet attent genoeg. Het kan niet zo zijn dat die vrouwen volledig onder zeil liggen. op het moment dat je ook maar met iets thuiskomt. Dus uh, tipje voor de dag: neem even wat voor je vrouw mee. De Q-Music, alarmschijf.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 Go.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 Even over die David Guetta, dat is echt een van de grootste ter wereld. Hè. Je zou denken, die man die heeft de allerbeste mensen om zich heen. Nou, Ik weet niet waar hij zijn social media manager vandaan heeft getrokken... maar die mag hij ontslaan. Hij heeft een filmpje op zijn Instagram account gezet... waarin hij iedereen bedankt voor een geweldig seizoen op Ibiza. Oh, want the first season on Ibiza. <laughs> Nemen ze op in de wind. Luister. I hope everyone is well... I'm here in Miami, and uh, I have this little moment of feeling grateful. Wat een dom, Look at this place, it's incredible. kan dit nou toch? It's so beautiful. Die man heeft 80 in miljoen op de bank. Het uh, is een eiland it, natuurlijk, Ibiza. Ibiza's Wat zeg je? Het is een eiland, dus het waait veel. <laughs> maar ja. <laughs> Ik snap voor je helemaal niks van. <laughs> <is dit> nou? <laughs> Dat wordt ons uh, volgende spel. Wat zegt David Geta? Ja. Aangezien het geluid van Q-Music geraden is. Ja, dat hoor je goed. Het geluid is geraden. Het is geraden door uh, Geert. Hij is uh, 35 jaar, komt uit uh, Temboer. Hij wint 51.600 euro. Het geluid was een blusdeken uit de houder trekken. Maar wat betekende dan al die hints? Die gaan we zometeen nog één keer met je doornemen. Je hoort ook uh, Davine Michel en Annemarie komt eraan met het laatste nieuws.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 Maar voor ons is wind een oplossing. Zoals op de Noordzee, waar we het grootste windpark op zee ter wereld bouwen. Kijk op vattenval.nl wat we nu doen voor een fossielvrij leven straks. Nu tot 30% korting op aanmerken, zoals Puma en Sketchers. Neem die stap. Scapino. Hé hey meneer, het groene? Ja, huiseigenaren, waar wachten jullie nog op? Alle scènes staan op groen. Dit is HET MOMENT om jouw woning ook te verduurzamen.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 Goedemorgen, 1 minuut over half tien. Dit is Q-Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. Het is nog steeds redelijk druk. Je krijgt de plekken waar de vertraging 25 minuten is of langer. Dat is op de A4, Rotterdam richting Den Haag... tussen en Benelux naar de A15... richting Europort en Den Hoorn. 10 kilometer file, je vertraging is een half uur... komt door een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is daar dicht. Dan diezelfde A4, maar dan Den Haag richting Amsterdam... tussen Roelof Arendveen en Amsterdam Sloten. 16 kilometer, er staat een ongeluk gebeurd. Je vertraging is drie kwartier. Inmiddels is daar de, wel, de weg wel weer vrij. Dan de A10, knooppunt Watergraafsmeer, richting knooppunt Amstel, tussen afrit Volendam en Amsterdam-Oud-Zuid. 15 kilometer, vertraging van 15 minuten, 35 minuten. De A27, Breda richting Gorkum, tussen Oosterhout en Hank. De 7 kilometer, vertraging van een half uur, komt door een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij. En de A28, zwolle richting Amersfoort, tussen afrit Ermelo en Nijkerk. 9 kilometer file, je vertraging is drie kwartier. Komt door een kapotte vrachtwagen, de rechterrijstroom is daar dicht. Dan nog viel op de A59. Knopend Zonzeel richting Bos Tussen Maden en Waspik 6 kilometer. Je vertraging is ook daar een half uur. En diezelfde A59, Os, richting Bos. Tussen Os-Oost en Nuland 7 kilometer. Vertraging 25 minuten. Het komt nog een ongeluk. Flitsmeister heeft ook nog een aantal flitsers gespot en die vind je in de... Het is vandaag een regenachtige ochtend, ja, vandaar dat het zo druk is op de Nederlandse snelwegen. Vanmiddag wordt het dan wel droog, het wordt een graadje op 14, morgen is een beetje van hetzelfde. Anne-Marie heeft het laatste nieuws. Ja, goedemorgen, we beginnen met de Mallorca-zaak. Het uurtje geleden is die weer verder gegaan. En de nabestaanden van Carlo Heuvelman die krijgen vandaag het woord. Carlo werd vorig jaar op Mallorca mishandeld en overleed. Zijn vader, moeder en vriendin zullen vandaag gebruik maken van hun spreekrecht... Onze rechtbankverslaggever legt uit wat we kunnen verwachten. Ze zullen onder andere ingaan op het moment, denk ik... hoe het hun te oren kwam dat, dat, dat Carlo er zo slecht aan toe was. Dus dat zal wel behoorlijk emotioneel worden. Negen verdachten staan in totaal terecht. Ze ontkennen allemaal. Politie en justitie denken dat een man uit Eindhoven... achter de berichtendienst Encroachet zat. Dus een soort WhatsApp voor criminelen. Hij is deze zomer opgepakt, samen met twee anderen, meldt Omroep Brabant... En twee jaar geleden lukte het de politie om encrochat chat te kraken. Ze konden zo meelezen met de plannen van criminelen. Zo werd onder andere de martelkamer in de Wouwse plantage ontdekt. Wat ik verder nog wel opmerkelijk vond, was dat um, in, die, in dat encrochat hadden verdachten schuilnamen als Pino, Inimini of Broodje Kaas. Maar uiteindelijk konden zij toch achterhaald worden... door de, nou, wat ze het hadden over privéafspraken, foto's naar elkaar stuurden... of uh, het ging over verjaardagen. Ja, dat klinkt dan toch allemaal heel onschuldig, terwijl ja. het gaat over martelkamers. Precies. Ja. Steeds meer oplichters proberen wat te verdienen aan de energiecrisis... meldt de vrouw de helpdesk. Ze doen zich dan voor als energieleverancier en sturen bijvoorbeeld mailtjes... waarin staat dat je korting krijgt op je rekening als je je gegevens achterlaat. Nou, met die gegevens kunnen ze vervolgens je bankrekening plunderen... Lees de e-mails die je van je energiemaatschappij krijgt extra kritisch... zegt de vrouw de helpdesk. Ook zijn er steeds meer websites waarop warmtepompen en stookhout wordt aangeboden. Er zijn er veel zorgen om tinnitus. Dat is de harde piep in je oor. Met ADE voor de deur benadrukken artsen hoe belangrijk het is... dat er meer bewustzijn komt voor die gehoorproblemen. Steeds meer jongeren komen namelijk na uren feesten met die klachten naar het ziekenhuis. Ook een van de organisatoren van ADE, Timo, kreeg er twintig jaar geleden mee te maken, zegt hij bij AT5. Eigenlijk heb van, van het vuurwerk een, een piep in mijn oren heb gekregen die niet meer weg is gegaan. Uh, rust, stil, die momenten heb ik niet meer draag oordopjes als je op opstapt gaat, is ook de waarschuwing. Tweede Kamer is ondertussen bezig om uh, ja, het maximale geluidsniveau te verlagen. Hè? Ja, onze vriend Fred van Leer heeft het ook, hè, die we morgenochtend uh, weer spreken. Die heeft er ook al uh, jarenlang last van. Ja. Die heeft ook een tatoeage op zijn arm laten zetten waar uh, staat oh, let ja. go. Om dat geluid maar een beetje zeg maar, op een soort van bijna spirituele manier ja, te onderdrukken. Ja, vreselijk lijkt me. Ja, het is heftig jongens, dus uh, pas op de oortjes. Het geluid. Het geluid. Het ja. is een mooi bruggetje naar het geluid. Want uh, Geert, zijn oren werken nog hartstikke goed. Dit gebeurde er vanochtend iets na half acht. Beste Geert uit Temboer, wat denk jij dat het is? Ik denk dat het een blusdeken uh, uit de houder trekken is. Een blusdeken uit de houder trekken. Het geluid. Beste Geert, de jury heeft meegeluisterd. En laat mij weten, Geert. Ja. Het is goed. Nee, dat ben je. Ik ja. kon die ene hint niet plaatsen van het kleine café aan de haven, maar de rest wel. Oh. Ja, Geert, sorry. Ja. Dit is oh. ook voor ons. Dit blijft voor zo'n krankzinnig moment. Geert, je wint 51.600 euro. Je hebt het geluid geraden. Oh, ik zei het. Het helemaal ja, zo. Maar wij ook. We zijn hier met stomheid geslagen. Ja, en wat betekenden dan al die hints? Ik heb hier een briefing van de jury. Die zegt ja, hint 1. Als eerste hint moesten Mattie en Marieke origami vouwen. Een hint naar de blusdeken die opgevouwen in de zit voor hem eruit trekt. Ja, hint 2 dan. Dat waren de zusjes van Wanrooi. De twee accordeons die zij bij zich hadden. die staan ook wel bekend als trekzak. Bij de handeling van het geluid trek je aan twee touwen. om een blusdeken uit te zak te trekken. Hint nummer drie, dat was een video van twee dekkende schildpadden. <lacht> ja, als je de blusdeken gebruikt, dan dek je de brand af. En inderdaad zijn er ook nog mensen die zeggen, ja, het ging er heet aan toe met die schildpadden. Ja. De vierde hint kwam in twee dozen. In de eerste doos zat een stuk cake die heel pittig was gemaakt. En vervolgens gaf de jury in de tweede doos een pak melk om je mond mee te blussen. Oh, nogmaals gefeliciteerd, Geert, met 51.600 euro filmpje vind je in de app. Maximum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 While you're trying to save us from our trying Not to get wasted, love Wake me up, oh tell me I'm doing the safest thing Not the wasted, love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 You're trying to save us, I'm not trying not to get wasted love Wake me up, oh, tell me I'm doing the This thing Not the wasted love, love, love, love. Kraamvisite. Hoi, ik ben Stephanie, ik ben 39 jaar en ik kom uit Dongen. En ik denk dat de naam van de baby van Marike en Sander Vos is. Vos met dubbel S. Uh, lekker kort, stoer, uh, uniek, je hoort hem niet zo vaak. En uh, een, een hele hippe naam. Hoe denk jij dat de baby van Marike gaat heten? Ga naar qmusic.nl en doe je voorspelling. Is het goed? Dan kom je op kraamvisite. Q Music. Something redder, something think the song's for you well wrong again this one's for me but i kinda hope you'll hear it too years of patience gone to waste cause you fucked me up in 30 days i practiced all the words i'd scream if i'd cross your ugly ass one day So what? Savina Michel en I Love Me More. Wag zo gezegd, geen balletje. Oh, oh, oh. Mattie en Riekes. Oh, oh. Ik Sasha. Ja? Mochel. Goeiedag. Goeiemogel. Hey, Goeie uh, Sasha, jij gaat er zo meteen een uh, liedje in zetten dat wordt gebruikt in een uh, Coca-Cola reclame. Uh, dat klopt. Toen ik dat zag, dacht ik meteen: Jij gaat erin zetten. Holidays are coming, holidays are coming. Met die verlichte nee. drugs, weet je wel? <laughs> dat is hem niet, dat is hem niet. Jij hebt een andere. Um, laten we eerst eens even kijken wat er op dit moment in de Big Five staat. Gisteren is er ingezet door Judith deze: James Brown. Get up, mm, get up, get up. Get up. Gebruikt in een reclame van Renault Clio. Ook in de Big Five, erin gezet door Jeroen, de Steve Miller Band. Joker, smoker, Gebruikt in een spijkerbroeken reclame. En deze uit de Chocomel reclame. Yeah, yeah. Uh, Rita Franklin, ook echt een hè? En Think... Yeah, yeah. Patrick Hernandez staat ook nog steeds in onze Big Five. I'm born to be alive... En deze uit een bierreclame. Hertog John. Perfect. Fairground Attraction. Mattie en Maricus. Je been Ja, Sasha, wat gaat er uit? Ja, um, helaas met de Joker heb ik gewoon het minste van dit oh, tijdje. oké okay, dan. No. Daar staat er eigenlijk nog niet zo heel erg lang in. Nee. Nee. Met een, nee, van, de, van de vijf die er staan, is, dit vind ik dit tenminste. Deze trekt gewoon aan het kortste eind, wat jou betreft, uh, Sascha. Ja. Nou, dat, uh, dat mag. Hé, hey, wat gaan we erin zetten dan? Uit welke Coca-Cola reclame komt het? Het komt. Uh, uh, is de first time van Robin Beck. Ja. En wat dus zie dat, je in die reclame? Uh, dan moet ik je schuldig blijven, want het ja. nummer is me vooral heel erg bijgebleven. Ja. En... Ja. Als ik aan Coca-Cola denk, denk ik eigenlijk altijd aan deze reclame. Het mooie is, jij uh, ik had precies hetzelfde. Ik zag dat liedje staan en ik denk, wat zag je eigenlijk weer in die reclame? Dus ik heb hem net even opgezocht. Hij staat nog op uh, YouTube. Je ziet eigenlijk uh, heel veel verschillende jongens en meisjes... die voor het eerst hun Coca-Cola delen. En speciaal ja. voor die reclame heeft Robin Beck ook nog een andere versie opgenomen... van dat liedje First Time. Want zij zingt, luister mee, in die reclame... <middels> the first time you said, share my coke. Dat zijn pas romantische zinnen, hè? Dat wil je een man horen zeggen. Ja, helemaal als je 15 bent. Juist, precies, ja. Want je was 15 toen deze reclame op uh, televisie was. Ja, ja. ja. Wij, gaan hem, uh, wij gaan hem erin zetten. Robin Beck en for the first time. Sasha, dankjewel. je hey, Heel graag gedaan en een hele fijne dag verder. Dankjewel. je en Marietus. Big Five. Iets big five. Robin Beck, uh, first time. Sasha zei: Ik ga er een liedje in zetten uit een Coca-Cola reclame. Ik dacht, nou, we gaan zo het najaar in richting de kerstdagen. Dat wordt Holidays are coming. Holidays are coming. Uh, dat was hem niet. Maar die mag je er natuurlijk wel in zetten via QMusic.nl of de app. Dan James Arthur back in music en questions. Ben nou het geluid is geraden. Ja, bizar. <laughs> het, is nu heel, het is nu heel makkelijk om te zeggen: Jij wist natuurlijk wat het was, maar dat is niet zo. Nou, geen idee. Nee. nee, we wisten het allemaal niet. Nee. Volgens mij zat er. Ik heb altijd gezegd: wel, dan moet ik toch even. Dat zijn ook verschillende mensen die dat hebben. Ik heb vanaf dag één gezegd: het is iets met klittenband. Ja, was ik volledig met je eens. Ja, toch? Ja. Ja, het eerste kind heeft me niet het windende antwoord opgeleverd. En er waren meer mensen die zeiden... het heeft iets met klittenband te maken. Dus ik was ja. zeker niet de enige. Maar goed, ik doe hier even de zelffelicitatiedienst. Uh, ik heb altijd gezegd, dus het is iets met klittenband. Ja, is makkelijk roepen het maar... is niet goed gekeurd, hè? Nee, visieuren? nee, het is ook niet nee. goed gekeurd, nee. Hé, hey, uh, Menno, zo meteen het foutuur. Waar kunnen we uit kiezen? The Village People, YMCA. Hey, hey, hey. En die moet het opnemen tegen... Irene Kara met Flashdance. What a feeling. What a feeling. What a feeling. What a feeling. Voor uh, Geert, 35 jaar uit de tamboer, wint 51.600 <laughs> euro. A What a feeling. What a feeling. Ik, ik dans de hele dag door YFCA. we beginnen het fout hier? Jij bepaalt het nu in de app. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. We leven het zelf. Het is herfst. De dagen worden korter. Maar er is een plek op de wereld waar het altijd zomer is. Curaçao.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 En alle reus, perceel en floriel 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Wat is de lekkere vallon?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 Ben jij ook zo dol op fout? Dan zit je vanavond goed bij RTL 4. Twee panels onder leiding van Gerard en Marike gaan de strijd met elkaar aan. De leukste guilty pleasures in Fout maar Goud. Vanavond om half negen bij RTL 4. Luister, als ik mijn bedrijf in de Metaverse wil lanceren... moet ik nu een leger programmeurs inhuren. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig...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 je thuis, alles onder één dak. Ontvang nu bij aankoop van 495 aan wenskaarten een gratis postzegel. Ga snel naar Giftclub, Sigo of Primera, want op is op.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 Het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl met Fien Vermeulen. Goedemorgen, verdachte van de aanslag op Peter R. de Vries overgeleverd aan Nederland. Het gaat om de 30-jarige Poolse man die vorige maand werd aangehouden in Polen. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de aanslag op Peter R. de Vries. Gisteravond is hij overgedragen aan ons land... Verder begint vandaag het proces tegen drie nieuwe andere verdachten in de moordzaak rond PTR De Vries. Dat gaat dan om tussenpersonen. Je hoort onze misdaadverslaggever. Eén van die uh, mannen wordt verdacht dat hij een aansturende rol heeft gehad. Hij zou uh, telefonisch in contact hebben gestaan met de uitvoerders van de moord op PTR. Uh, en de andere personen worden verdacht van het filmen van De Vries nadat nou, hij was neergeschoten. Een groot onderzoek naar stagediscriminatie loopt maanden vertraging op. Het ministerie was namelijk vergeten om uit te zoeken hoeveel onderwijsinstellingen studenten koppelen aan een plek zonder sollicitatie. Dat zegt de Nationaal Coördinator tegen discriminatie van discriminatie en racisme tegen Nu.